Streepje ask. Een goede goedemiddag allemaal. Het is vandaag 26 april 2013 en dit is weer het I Ask Vragenuur van Bartimees. Ja, helaas nog steeds zonder derk en het laat zich aanzien dat het uh, nou, best wel ernstig kan zijn. Mocht er meer bekend over zijn, dan uh, zullen we dat zeker laten horen. Dus vanmiddag weer met Nens en met mij... En wat gaan we doen? We beginnen met de vragen die binnengekomen zijn uh, via iAsk. Dat zijn er twee. Van Robert en van Alwien. Dan gaan we verder met de VIP-agenda van Bartimé's. Die nu een uh, twee of drie weken uit is. En dan krijgen we twee memo-appjes. Um, o jee, hoe heet die nou ook weer? <laughs> Ik kan er even niet bij, maar uh, audio... Uh, Audiopad en sound, nog wat. Maar Nens gaat daar straks van alles over vertellen. Dan kom ik met uh, de luisterbiep, daar is ook al het een en ander over geschreven. En uh, daar ga ik ook nog het een en ander over vertellen. Dan komt Nancy met de nieuwslezer. Dan gaan we verder met wat er vanmiddag allemaal in de chat nog aan vragen zijn. En we eindigen met uh, gebruikelijk wat er allemaal nog boven is komen borrelen deze week. voor leuke en minder leuke dingen die met Apple te maken hebben. Oké, okay, voordat ik begin met iAsk laat ik eerst even de microfoon los voor mensen die uh, iets heel dringends kwijt willen. Ik zou zeggen, ga je gang. Oké, okay. het blijven helemaal stil. Dus ik ga nu eerst proberen de microfoon vast te zetten met Alt-L. Kijken of het dit keer wel lukt. En anders duurt het iets langer, want dan moet ik het weer via het menu doen. Oké, okay. er zijn twee vragen binnengekomen bij uh, iAsk. De eerste was van Alwin. Alwin vroeg zich af of er een uh, app was uh, waarmee je... Uh, ...kranten en tijdschriften kon lezen, of dingen daaruit. Ze refereerde, refereerde aan, aan apps van, uh, ik geloof, NRC, uh, ook aan die van de Telegraaf... ...maar ze leest de Telegraaf niet, schreef ze, dus daar had ze niet zoveel belangstelling voor. De vraag was dus of er zo'n app was. Uh, misschien gaat Nens ons dat vertellen, uh, want dat zou misschien wel eens de app een nieuwslezer kunnen zijn. Verder was er een vraag van Robert over het lezen van pdf... Uh, Robert, je hebt inmiddels via het forum al wat antwoorden gehad. Um, eigenlijk is het uh, zo dat als een pdf, als een attachment wordt meegestuurd en je tikt dubbel en houdt de tweede tik vast op dat, uh, uh, op dat uh, attachment, op die pdf naam, dan krijg je de mogelijkheid om er van alles mee te doen. En uh, wat uh, Robert wilde is hem um, omzetten via robotext.org. En wat je dan kan doen als je dubbel getikt hebt en vasthouden, dan kun je onder andere ook mailen. En dan mail je hem aan uh, uh, RoboText en dan krijg je per kerende post het tekstbestand terug. Je zou het ook nog kunnen proberen om hem te lezen met, um, met Voice Dream Reader, maar ik weet niet of dat met een ontoegankelijke pdf echt goed gaat. Dat zouden we nog eens uit moeten proberen. Uh, dat waren de twee vragen die binnengekomen waren over bij IASK. Als iemand nog iets toe te voegen heeft, laat ik even de microfoon vrij daarvoor. Ja, ik heb daar wel iets op aan te vullen... Ben ik hoorbaar overigens? Ja, zeker Bruno. Oké, okay, dan staat het knopje goed. Uh, ik uh, heb namelijk van de week met Marga samen zitten experimenteren op de iPad. Dat kan ook, ja, het kan ook op de iPhone, maar dan is hij volstrekt ontoegankelijk. Dat hebben we al ontdekt. Het is namelijk zo dat de krant Trouw ook een van de kranten is... die uh, een speciale app heeft voor de iPad om de hele krant te kunnen lezen. Daar uh, kun je een abonnement voor nemen. Je kan, dacht ik, ook losse nummers kopen... Uh, het zou denk ik aardig zijn als Nancy daar een keer naar te kijken. Want wij zijn er met z'n tweeën wel achtergekomen dat het uiteindelijk wel min of meer mogelijk is om te lezen uh, per artikel. Maar echt voice-over toegankelijk is het niet. En dat lijkt het een beetje wel. Maar uh, in de praktijk moet je toch her en der met je vinger op het, menu, uh, in het linkermenu eerst een artikel echt aanwijzen. Wil je het aan de rechterkant kunnen lezen? Als je van links naar rechts over het scherm veegt, onderwerp voor onderwerp... dan lijkt het wel alsof dat allemaal keurig wordt uitgesproken. En dat wordt het ook wel. Maar klik je zoiets dan gewoon op die manier aan... dan heeft dat niet altijd het gewenste resultaat... dat je ook het juiste artikel tevoorschijn krijgt. Dus dat lijkt mij een heel goed idee om daar een keer door iemand met oogjes... Uh, ...in combinatie met verstand van voice-over na te laten kijken. Oké, okay, nou dat wil Nens vast wel een keer doen. De volgende stap is dan om gewoon die jongelui van trouw is uh, te vragen uh, of ze daar iets aan zouden kunnen doen. Ja, nog even uh, uh, over die pdf lezerij want daar zit ik natuurlijk aardig in. Een ontoegankelijke pdf blijft ontoegankelijk, daar kun je... ...hoge of laag over springen, maar dat gaat dus niet. Als hij uh, uh, door een scanner gehaald is uh, als papieren versie en daar dan een pdf van is gemaakt... ...dan kun je hem gewoon nergens mee lezen, anders dan met een OCR-programma. En inderdaad, dat robotext, ik heb er geen ervaring mee, maar dat zou dan een uh, goed alternatief zijn... Maar ja, uh, Dream, uh, Voice Dream Reader uh, heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Die leest alleen maar computertoegankelijk uh, tekst en geen grafische plaatjes. Dat is onze tragiek, ja, het is niet anders. Nee, in dit uh, geval brengt dus Robotext uh, uh, uitkomst. Ik weet het e-mailadres niet uit mijn hoofd, maar... Dat uh, um, komt nog wel. En Robert heeft in ieder geval zijn antwoord ook via het forum gekregen. Nee, ik heb het een keer ook geprobeerd met een vrij grote pdf. Robotext die maakte er wel uh, iets van. Maar alleen maar rare letters tussen. Hij probeerde wel iets te herkennen. Geen idee hoe hij dat deed. Oh, Robotext, sorry. Uh, Voice Dream Reader. Maar je hebt gelijk, Ruud. Uh, ontoegankelijk blijft in dit geval ontoegankelijk. En dan moet je OCR'en. Ja, en je hebt natuurlijk uh, prachtige OCR-pakketten die dat uh, keurig voor je doen... Alleen, ja, dan moet je hem even naar je Windows PC uh, exporteren. Dan is er niks aan de hand. Ja, en um, uh, inderdaad, als, die, als ik dat mailadres niet zo gauw te pakken krijg... Uh, ...zou het ook nog een oplossing kunnen zijn. Want het blijkt dus als je met je uh, iPhone gewoon op de uploadknopje bij Robotex de site kiest... ...dan werkt dat ook. En um, Dus dan is het uh, een zaak om een screenshot te maken, denk ik, van je pdf -fl. En misschien wordt het dan uh, ook als OCR erkend... En uh, anders moet je gewoon dubbel tikken inderdaad op de bestandsnaam. En uh, als je dan wel het e-mailadres hebt, dan, dan, dan gaat dat nog eens stel, denk ik. Ja, dubbel tikken en de tweede tik vasthouden moet het zijn. Uh, ik heb zelf uh, eigenlijk, uh, ja, uh, toch al een tijd geleden één keer gebruik ervan gemaakt en het werkte goed. Dus ik weet niet op de site of je daar een e-mailadres kunt vinden, maar ongetwijfeld wel. En Nens, weet jij, uh, weet jij dat misschien uit je hoofd? Oeps, ik zat even wat anders te doen. Ik heb even niet geluisterd, sorry. Het ging erom of, of je een, uh, over robotext.org, of je daar per e-mail een pdf naartoe kan sturen die dan vervolgens in tekst wordt omgezet. Ik zou zeggen, uh, uh, als je het nu weet mag je het zeggen, anders dan heb je misschien straks even tijd om dat uit te zoeken. Nou, kijk ik zo meteen eventjes na. Oké, okay. uh, nog meer mensen die iets over pdfs willen zeggen? Ik kan er veel over zeggen, maar dat doe ik nu maar niet. Nee Ruud dat lijkt me wel verstandig. Want ik kan er ook nog, <laughs> kan er ook nog wel wat over kwijt. Maar laten we dat maar niet doen. Oké okay, mensen dan gaan we verder met de VIP agenda. De VIP agenda is uh, uh, gemaakt door een of ander bedrijf uh, op initiatief van Barty Mees. Um, er was een beetje een misverstand bij mensen die dachten van dat is niks voor mij. Dat is voor scholieren. Ja dat is ook waar. Uh, maar ook weer niet. Hij is in zoverre voor scholieren dat er bepaalde functionaliteit in zit... ...die voor scholieren heel erg handig kan zijn. Namelijk het, het, het delen van een rooster en uh, iets doen met cijfers. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar nog helemaal niet naar gekeken heb... ...omdat ik gelukkig niet meer op school zit. Um, dus dat deel laat ik ook gewoon voor wat het is... Als daar ooit nog belangstelling voor bestaat, dan moeten we dat gewoon een keer gaan uitzoeken. En desnoods vragen wij goede oude Henk Snetselaar in de chat om daar iets over vertel te vertellen. Want die is uh, uh, behoorlijk uh, actief geweest bij de ontwikkeling. Even over die ontwikkeling. Ik zei dat vorige week ook al over de, de Here-app van uh, Accessibility. Dit zijn uh, projecten waar geld vrijgemaakt voor is. En op een gegeven moment is het geld op en dan... Ja, dan blijft zo'n project een beetje hangen in mijn gevoel. vind ik wel erg jammer. En dat uh, uh, gebeurt dus bij de here App. Uh, dat gebeurt ook bij um, de VIP-agenda. Het is uh, hoe dan ook belangrijk dat als jullie uh, bugs en uh, andere ongerechtigheden tegenkomen... of dingen waarvan je zegt van uh, dit zou uh, leuk zijn als dat anders is... mail ze dan naar iAsk, want ik heb Henk belooft ze dan aan hem door te spelen... ...en uh, er zal ongetwijfeld geprobeerd worden om weer geld vrij te maken voor uh, nou ja, eventuele wijzigingen, updates en noem maar op van die app. Um, er is al vrij snel één update geweest, daar was dus blijkbaar gelukkig nog wel geld voor. Dat was ook een, echt een belangrijke update, want dat uh, hing samen met um, het overnemen van de gegevens van, uh, van je iPhone, dus van je echte agenda... En dat sluit meteen aan bij het volgende stukje van mijn verhaal. Ik had een vraag gekregen over uh, verschillende agendas kiezen in de FIP-agenda. Het zit eigenlijk zo, de FIP-agenda zowel als uh, faux calendar zijn in principe een soort schillen om de basisagenda van de iPhone heen. Dus al die apps maken gebruik van de gegevens van de ingebouwde agenda in je iPhone, zullen we maar zeggen. Dus wil je bepaalde dingen veranderen, wil je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de afspraken die je maakt in een andere standaardagenda komen, dan moet je dat in de instellingen regelen. Wil je bepaalde agenda's in de VIP-agenda of in de vol kalender zien, dan moet je dat in de agenda-app van de iPhone regelen. Dat is één. Ehm... Um, dan gaan we nu maar eens even kijken naar de agenda zelf. Pagina 1 van App Store. Kantoormap, 8 hubs. Hij is al heel is erg zacht. Reizenmap, 3 hubs. Even mijn uh, iPhone wat halen. Navigatie, reizen, kantoormap, 8 hubs. Kantoor, VO-kalender, agenda. Vrijdag 26, agenda De VEP-agenda staat onderaan in mijn kantoormap. Zipagenda. agenda, agenda. agenda, agenda. Oké, okay, ik ben binnengekomen op de agenda. Zo. En we gaan kijken, wat hebben we bovenin? Maak nieuwe agenda. Home. Terugknop. Bovenin de home-knop. En terugknop, zeg ik. Dan moet ik eigenlijk zeggen home terugknop. De agenda. Home. Nu zit ik echt bovenin het appje. En daar vinden we de volgende knoppen. Agenda. De Vrijdag, ag april 26. Deelrooster. Deelrooster. Cijfers cijfers instellingen en de instellingen we gaan even naar de instellingen kijken home terugknop instellingen kleurenschema standaard lettertype grote instellen uit beheergroepen hm. dat was niet de bedoeling blijkbaar heb ik mijn scherm even met twee vingers aangeraakt terwijl ik dubbel tikte want dan begint de muziek te spelen maar we gaan geen zakkenkaan shak hieronder doen Standaard eventuur. Dropbox, niet gelinkerd. Helpen. Oké. Okay. Standaard even duur. Ja, eigenlijk spreekt het allemaal een beetje voor zich. Uh, je je alleen hoeken? die koppeling met Dropbox heb ik zelf nog niet bekeken. En um, ik vermoed dat dat te maken heeft met de cijfers en uh, met uh, het delen van het Kleurenschema. Hoster. Standaard. Verder, uh, kleurenschema's kun je instellen um, en in het lettertype. En. en dat is natuurlijk heel plezierig voor mensen die al slechtziende de iPhone gebruiken. Home. Terugknop. Wij gaan dus, dus even bezighouden met het. Agenda. agenda Vrijdag, April 26. Ik zei al dat. De, de app Startje eigenlijk altijd in de agenda terechtkomt. Agenda. De koptekst. Ik had al tegen Henk gezegd: het is handig als ook duidelijk is dat dit een koptekst is. Maak nieuwe activiteit aan. Knop. Nou, daar gaan we zo even naar kijken. Activiteiten zoeken. Knop. Vorige dag. Knop. Vrijdag 26 april 2013. Volgende dag knop lege lijst er is vandaag dus geen afspraak hier in huis vandaag knop een vandaag knop geselecteerd dag knop 1. week knop 2 van 3, maand knop 3 van 3. ga naar knop en toen was het op we beginnen eens even met die ga naar als ik die dubbel tik 2013 Kies onderdeel dan sta van ik op de schuif helemaal onderaan weer 2013 april Kies april. onderdeel A maart april 26. Kies onderdeel. Aanpasbaar. 26. Hij staat dus nu op 26 mei. Even naar links vegend heb ik te gaan. De gaan knop. Lege lijst. En ik zit meteen op de afspraken en ik heb een lege lijst. Um, ga naar. Ik vind Nop. dat zelf een hele prettige uh, optie. Ik moet misschien in andere agenda's ah, nou een beetje Aanpap. dat ik meteen naar een bepaalde dag kan gaan om te kijken of ik daar een afspraak heb. Ik zal eens even kijken. Nee kiezer 26 27 even kijken of ik op 27 mijn afspraak Gaan, heb knop. agenda bestuursvergadering activiteit vindt plaats in locatie niet bekend activiteit begint op maandag 7 tandarts activiteit vindt plaats in locatie niet bekend activiteit begint op maandag 10 30 hele hoor je activiteit? ook meteen nee. de manier waarop de afspraken worden medegedeeld. Uh, ik vind dat daar nog wel iets aan kan veranderen, maar op zich krijg je wel de informatie die je wil hebben waar en wanneer. Um, even kijken als ik naar deze afspraak kijk. Bestuursvergadering. Activiteit vindt plaats in locatie niet bekend. Activiteit begint op maandag 7.30 Hele dag activiteit, nee. Dat is uh, 7.30 s'avonds. Uh, blijkbaar hebben ze. Uh, ik kon ook niet. Ik zal nog even horen, kijken of. Vandaag. Knop. Geslikt van bestuursvergadering. Activiteit vindt plaats in. Locatie niet bekend. Activiteit begint op maandag. 7.30 Hele dag activiteit. Hij zegt nee. dus niet eens AM of PM. Dus het, het is, uh, de, dat is een van de dingen die ik ook al heb gemeld. De, die tijdaanduiding die zou eigenlijk uh, beter moeten zijn. Want je weet nu niet of het ochtends of s avonds is. Maar verder ben ik heel tevreden over die gaan naar. Um, vandaag. optie die erin zit. We gaan even terug naar vandaag. vandaag. Lege lijst. En nu gaan we even beneden vandaag. naar. Vandaag. De... Geselecteerd. Dag. Knop. Week. Knop. Naar de week. 20. Geselecteerd. En nu ga ik weer naar boven. Agenda. Maak nieuwe activi activiteiten zoeken. Vorige week. Week 17. Je krijgt meteen een weeknummer. Daar zijn ook aardig wat mensen blij mee. Volgende week. Knop. Maandag 22 april 2013. Koptekst. Jaarverslag 11 HSVD. Ronald Bloemendaal jarig. Tan Trainersoverleg. Dinsdag 23 april 2013. Koptekst dus keurig door de week heen. Woensdag 24 april 2013. Hij laat wel de kop zien van de dinsdag, uh, maar uh, er is dus geen afspraak op die dag. Het zou mooi zijn als die kop dan ook niet, uh, niet zichtbaar was. Dat doet de gewone agenda wel als je hem in lijst hebt staan. Um, de maand... Geselecteerd. Maand. Knop. Het maandoverzicht. Geselecteerd. Is... Maand. Maandag 1 april 2013. Geen activiteit. Maandag 8 april 2. Maandag 15 april Even een 2013. Beetje, ik veeg nu, heeft activiteiten. Ik, ik uh, sleep nu met mijn vinger naar beneden en dan heb je van links naar rechts maandag. Dinsdag, dinsdag Woensdag zegt donderdag 18 april 2013. En, heeft activiteiten. Knop. En heeft activiteiten? Ik tik double. Donderdag 18 april 2013 heeft activiteiten. Cursus PR 10C geen raad. En dan is het kleurig beneden in het scherm vind je de activiteit die, die die daarbij hoort. Vrijdag 5 april 2000. Cursus per team CG-raad. Je ziet wel, je moet er wel een keer op tikken. Want die cursus van bij de CG-raad is echt alleen op donderdag. Die was niet op vrijdag. Dus je moet echt uh, op die knop eerst tikken op die vrijdag. En dan pas... Spraakopname. Geen opnames. Grijs. tekstveld, Notities. Oh, zie je dus. Agenda. Terug. Activiteit. Wijzig. Ja, knop. ik heb per ongeluk op de activiteit Agenda. getikt. Agenda. Terugknop. Ehm... Um, als oh. je dus op die Drugknop. vrijdag tikt, dan, uh, dan moet je dus echt op tikken op een dag of om de afspraken beneden te zien. Het is niet voldoende om uh, de, de, zeg maar de dag aan te wijzen. Je moet echt op dubbel tikken. Dat geldt trouwens hetzelfde voor de gewone agenda. Oh, Drug, dag, knop. Ik zet hem weer. Een even van, op. Week. Dag. dag. Knop. Geselecteerd, uh, een dag, hele fijne optie drie, vind knop. ik zelf Drug, ook. Agenda. Maak nieuwe activiteiten zoeken. Knop. De, de zoekfunctie. Je tikt, iets, uh, je tikt hem aan, je tikt het zoekvenster aan. Om iets in te tikken. Je tikt een deel van de afspraak. En meteen zie je een lijstje. Met dagen en tijden waarop. Uh, zeg maar die afspraak uh, is. Ik kan het wel even proberen. Agenda. Terugknop. Zoekactiviteit. Laat alle activiteiten opnieuw. Knop. Zoek. Zoekveld. Ik ben wel pas Zoekveld. nog de kapper geweest. Bewerkbaar. Dus ik moet even kijken wanneer ik weer moet. Dus ik tik nu alleen maar in. K. K. A. A. E. E. En ik wijs bovenin. Vrijdag 12 april. Kapper. Act vrijdag 31 mei 2013. Koptekst. Kapper. Activiteit vindt plaats in... Locatie niet ja. bekend. Activiteit begint op vrijdag 10. Okay. Hele dag activiteit. Nee. Ik moet dus vrijdag om 10 uur naar de kapper op... Vrijdag 31 mei 2013. mei. Zoekveld. Bewerkbaar. S. D. Zoekveld. S. C. Spatie. Vrijdag 12 april annuleer. Knop. Zo, en ik heb dus moeite om terug te komen. Laat alle activiteiten um, opnieuw. Knop. Ik merk wel later, uh, de laatste tijd wel meer, en dat heeft misschien ook met de software update te maken van Apple zelf, dat um, hij soms de focus kwijt is. Dan moet ik echt op mijn scherm gaan wijzen. Dat gebeurt ook in andere apps. Um, ik weet niet, ik uh, ga er straks nog wel even op in. Misschien dat jullie dat ook hebben ontdekt aan het eind van het vraaguur. Ik merk dat dat wat minder consistent is, dat vegen. Ehm... Um, zoek zoekveld. Dat is dus uh, we gaan nu, dus nu nog even een. Laat alle activiteit... actie... Terugknop. We gaan nog nu even een nieuwe afspraak invoeren. Terugknop agenda. Want dat ziet er ook iets anders uit dan dat we gewend zijn. Maak nieuwe activiteit aan. Als we het vergelijken met de faux kalender, uh, dan word je dus als het ware geleid naar een bepaalde tijd door middel van keuzeminuutjes, uh, ochtends, middags of avonds, en dan uh, de uren die daarbij horen en dan de kwartieren die daarbij horen. Eventueel kun je dan ook nog um, zelf een tijd invoeren of in ieder geval minuten invoeren. Um, deze app doet het een beetje ook zoals je dat gewend bent van de standaardagenda. Activiteiten zoeken. Maak nieuwe activiteit aan. Annuleer. Knop. Nieuwe activiteit. Gereed Knop. Titel. Tekstveld. Dat is dus de titel. Locatie. Tekstveld. Het lijkt dus heel erg op uh, wat je gewend bent van de standaardagenda. Begin. 16, donderdag 18 april 2013, einde 17, donderdag 18 april 2013. Als je hier op dubbel, tikt, krijg je ook het bekende scherm van de agenda. Herhaal. Genodigden, 0. Melding, nonen. Spraakopname, 0. Notities, tekstveld, verwijderactiviteit. Oké. Okay. Spraakopname, Je kan hier 0. dus ook een spraakopname aankoppelen. Dat zal ik proberen, kijken Annuleer, hoe dat gaat, knop. omdat ik er ook een kabeltje in heb zitten. Nieuwe opname, gereed. Opname starten knop. Play knop. Opname starten knop. Opname knop. Dubbel tikken om de opname af te roepen. Dit is een test om te kijken of dit wel werkt in de VIP agenda. Ik mag weer dubbel tikken om af te ronden. Dachten wij. Pleeknop. Dubbel tik, opname knop. Play knop. Dubbel tik, play knop. Dubbel tikken om af te spelen. Grijs. Dat doe ik en vervolgens horen we niks. Opnameknop. Dubbel tikken om de opname af te roepen. Knop. Kan zijn dat het komt omdat ik er een kabeltje in heb zitten dat dat niet helemaal naar wens verloopt. Playknop. Dubbel tikken om af te spelen. Opnameknop. Dubbel tikken om de opname af te roepen. Knop. Gered. Grijs. Tikken wil maar even gered. Grijs. Opnameknop. Gered. Grijs. Opnameknop. Playknop. Dubbel, dubbel tikken wordt mijn iPhone om af te spelen. Grijs. Graag knop. Dubbel tikken om af te spelen. Grijs. Nou, nogmaals, het kan zijn uh, dat dat niet goed werkt omdat ik hem aan de mixer heb hangen. Um, hij heeft het bij mij wel een keer gedaan. Het lastige vond ik dus niet dat op het moment dat je op spraakopname tikt, dat hij meteen begon op te nemen. Dat zou ik graag willen, dat je niet nog extra handelingen moet verrichten. En dat moet sowieso, want je moet die knoppen vinden. Ehm, um, oké. Okay. Nieuwe opname, annuleer. Knop. Ik zal even annuleren, want mijn iPhone is hier ook heel erg... Van geworden. Nieuwe activiteit, spraakopnames. Nieuwe, het, knop, lege lijst. Oké. Okay. nieuwe, spraakopnames. Er zijn dus... spraakopname. nieuwe activiteit, terugknop. Oké, okay, we gaan terug. Annuleer, knop, nieuwe, we annuleer. we gaan even annuleren. Home, terugknop, agenda. Oké, okay, dit is eigenlijk zo'n beetje uh, wat er te vertellen valt over de, de VIP-agenda. Het is er weer een agenda bij. en um, Ik vind hem zelf op zich best uh, plezierig werken. Uh, plezieriger dan de ingebouwde agenda. Omdat die ingebouwde agenda, zeker als je hem in, uh, in een lijstbeeld gebruikt, nog steeds de koppen van de dagen door elkaar gooit. En, dat, en sinds iOS 6 wordt er dan bij een afspraak ook niet meer verteld wanneer die afspraak plaatsvindt. Dus die koppen moeten wel goed zijn en dat zijn ze gewoon niet altijd. Dat is onbetrouwbaar. Dus ik gebruik of de VOL-calendar of de VIP-agenda. Oké, okay, ik ga de microfoon weer proberen los te gooien. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik die graag. Ja paar opmerkingen. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Het is, een, uh, het is best een aardige app. Ik uh, ben hem ook gaan gebruiken. Uh, tot uh, redelijk genoegen moet ik zeggen. Er zitten een paar irritante dingetjes in. Uh, nou, in de eerste plaats, je had het al over uh, uh, de verschillende agenda's. Bij de uh, iPhone agenda zelf heb je de mogelijkheid om alle agendas te tonen. Dus alle, uh, ook al heb je er drie of vier alle gegevens worden dan op één scherm getoond. Het zou handig zijn als dat bij de VIP-agenda ook zou kunnen. Want anders moet je dus elke keer wisselen en dat gaat natuurlijk mis. Het tweede is... Hij, excuseer, lult wel heel erg veel. Ik zou willen dat velden die niet zijn ingevuld ook niet worden gemeld. Ik hoef niet te horen dat de... ...activiteit plaatsvindt op de locatie onbekend. Want dat weet ik al. En dat is alleen maar ballast en rubbish. En dat geldt ook voor de hele dag. Als ik die niet heb aangevinkt, dan weet ik dat die niet de hele dag is. Bovendien staan er dan ook tijden bij... Uh, ja, die, die zoekfunctie vind ik erg handig. Die ga-naar functie is erg handig. Dus de balans staat wat mij betreft wel uh, over naar uh, de positieve kant. Zit er zitten ook nog ergens een paar dingen in die niet vertaald zijn. Uh, ik geloof in het, uh, in het scherp uh, maand. Daar staat euh, bovenin staan de knoppen next month, previous month. Het stoort mij niet erg, maar het is een, een schoonheidsfoutje. En tenslotte euh, zou ik het ook wel prettig vinden. Hij opent elke keer op de dag, hè? Op, de, op de knop dag. Het zou vinden, ik zou het handig vinden, ik gebruik veel die weekfunctie. Uh, als dat gewoon blijft staan, als ik hem weer start, dat ik dan weer gewoon in mijn weegscherm kom. Het is maar een kleinigheid en het is niet echt uh, onoverkomelijk. Maar het zijn van die dingen die het comfort van het gebruik wel uh, uh, bevorderen, zou ik zeggen. Nou, uh, dat was het wat mij betreft. Nou, ik ben het gewoon met je eens. Ik zei dat, uh, ik had het net ook al over, dat inderdaad die teksten, dat dat anders moet. Uh, dat vasthouden van de van de, de, de instelling van dag of week. Dat vind ik een hele goede. Ja, wat je agenda's betreft, inderdaad, je, als je andere agenda's wil zien... zul je dat dus iedere keer in, uh, in de gewone agenda-app moeten wijzigen. En dat kan dus inderdaad helaas niet hier. Um, Ruud, ik ga ze noteren en ik ga ze doorgeven aan de heer Snetselaar. Zijn er nog meer mensen die iets kwijt willen over de app? Ja, ik wilde zeggen, ik heb uh, wel geprobeerd of uh, Dropbox het deed. En, uh, via, de, via de instellingen. En daar staat... Uh... Iets wat in het Engels uh, was, maar dat ongeveer erop neerkwam dat uh, sinds het, zolang het in het ontwikkelingsstadium is, uh, uh, maar een paar users uh, Dropbox kunnen gebruiken. En daar hoor ik helaas niet bij, dat vond ik wel jammer. Maar uh, ik ben benieuwd of, het, uh, of dat nog uh, aangepast gaat worden. Ik hoop dat dat wel... Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me er nog niet in verdiept wat ze nou precies met Dropbox willen doen, of, of dat te maken heeft met synchronisatie van agenda's, maar meestal doe je dat toch een beetje op een andere manier. Dus ik, ik zou zelf eens moeten nagaan wat, wat, uh, wat nou de bedoeling is met die Dropbox functie. Ik heb net helemaal met je meegedaan op de iPhone, nu heb ik agenda. Um, inderdaad wat Ruud zegt, dat hij dan, als je dan aangeeft dat het wel een hele dag is en locatie, dan is het goed dat hij dat benoemt. Maar anders uh, is het inderdaad weer een beetje ballast. Um, wat ik opmerkte in die maandfunctie, dat als je op een, uh, dat het dan gewoon de originele uh, agenda eigenlijk is. Want als je dan op de dag zelf drukt die je wil hebben, dan zou het mooi zijn dat hij dan gelijk naar die dagweergave van die ene dag gaat. In, in het lettertype. En in de dingen die jij hebt ingesteld. Want dan is het nog steeds dat je daar beneden moet. Net zoals bij de normale agenda. En ik heb ook die spraakfunctie uh, gedaan. Uh, bij mij uh, verschoot hij wel naar andere, uh, Naar een paarse uh, vlak met een diktefoon erop. En um, ik kon hem wel een beetje maken. Maar toen sprong die op die um, telefoonfunctie. Uh, dat je de... Spraak via je telefoon, via je ooitje hoort, dus dat is heel irritant. Toen heb ik gelijk uh, dubbel mijn mijn dingens gedaan en dan komt hij weer terug. Maar die spraakopname die is alweer weg. Ja oké, okay, nou bij mij werkt het dus uh, helemaal niet. Nee oké, okay, nou het, uh, en dan uh, tot slot nog even en dan gaan we verder met, uh, terzij er nog uh, dwingende dingen zijn over de app, gaan we verder met Nens. Uh, tot slot is natuurlijk als rechtgehaarde, of ander moet ik nog even kwijt, dat deze app gratis is. Oké okay, en als je hem nou qua functionaliteit vergelijkt, de volkalender en deze, uh, welke heeft dan uh, wat jou betreft uh, qua mogelijkheden de voorkeur? Ja, nou, ik, ik vind dat uh, geleid worden door, uh, wat ik net al zei, die schermen zoals uh, s ochtends, middags, s avonds en dan uren en zo. Uh, dat, dat, uh, ik, ik werk sneller met zo'n uh, zo app als deze. Hè. Dus ga naar even snel ergens heen. Want als ik een afspraak ver moet plannen in de volkkalender, dan moet ik toch nog aardig wat dingen doen. En dat gaat hier in de VIP-agenda toch een stuk sneller wat mij betreft. Dus zeker het afsmaken van afspraken vind ik in die VIP-agenda wel erg handig. Het bekijken van afspraken, dat doet de vo-kalender uh, wel heel erg goed. Oké, okay, en is er ook nog iets te zeggen over het gebruik op, uh, ja, uh, in verband met, met, met mensen met een uh, verminderd uh, gezichtsvermogen die nog wel op het scherm kunnen kijken? Uh, dat weet ik natuurlijk niet zeker, want ik ben uh, met mijn minder dan 1% te kippig. Um, ik weet wel dat in de instellingen van de VIP-agenda je uh, allerlei schema's, kleurenschema's en lettertypen kunt instellen. En dat kan natuurlijk heel erg helpen voor slechtzienden om de app te bekijken. Oké, okay, uh, dan neem ik een slokje water en dan mag Nens met twee appjes, uh, soundboard en audiopad. Nens, grijp de microfoon. Ja, ze heeft even begrepen. Um, even kijken hoor. Ja, soundboard en AudioPad. En AudioPad uh, is eigenlijk het snelste, dus die wil ik het snel uh, pakken, als eerste pakken. Um, beide zijn uh, memo recorders. Dat komt omdat Tom uh, uh, op zoek is naar een mooie Nederlandse talige memo recorder. Maar dit zijn helaas allemaal Engelse. Maar er zitten wat leuke dingen in dat ik denk van ja, ik, een combi daarvan zou ik wel weer leuk vinden, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ik begin met uh, AudioPad. Je spelt A-U-D-I-O-P van Patrick A en een D van Dirk. Um, hij, uh, je kunt hem op je iPad uh, installeren, je kunt hem op je iPod Touch installeren en je kan hem uh, op uh, de iPhone installeren. Um, alleen hij werkt op de giro, nog iets, ding. Weet je wel, als je hem beweegt dan gaat hij wat doen. En dat, uh, die optie, die vind ik juist leuk. En die heeft hij alleen maar dus op de iPhone. Uh, dat betekent niet dat hij niet werkt op een iPad en een iPod Touch. Maar niet die uh, leuke functie die ik juist, uh, waarvoor ik hem juist kies. Oké, okay, de Pet, ik ga hem opstarten. Ontschindeld. Oké, okay. hij opent uh, direct uh, in de, de record, uh, oftewel het opnemerscherm. En hij gaat op de recordknop staan. Ik laat even zien dat er nog uh, drie knoppen onderin zitten. Nou, ik laat je niks zien, want hij heeft de spraak even niet aan... Nou, dat gaat goed. Kom. 1, 2, over aan. Audio het okay. duurde even een uur, maar dan is het ook zo. Het is een oude telefoon hoor, niet die uh, dat... Uh, vind, ik, vind ik wel fijn om ja. die de schuld te geven. Uh, maar uh, dit heb ik al eens eerder in dat appje gezien, dat die in één keer de voice overstopt. Uh, dus dat is niet zo handig. En wat ik toen deed is eigenlijk uh, uh, eventjes een andere app openen en weer uh, deze openen. Dat, uh, ja, ik weet niet of het aan de telefoon ligt, dus uh, probeer hem zou ik zeggen. De allereerste knop uh, links onderin, dat is de recordknop, oftewel het opnemenknop. Dan krijg ik list, da, three, de listknop, oftewel de lijstknop. En de listknop, daar staan in uh, alle opnames, in een lijstje waarschijnlijk. En. Settings, da, dan krijg ik settings, dat is de derde knop, en dat zijn natuurlijk de instellingen. Nou, de recordknop, daar kom ik zo op terug, dat is eigenlijk het allerhandigste van deze app. Uh, de lijstknop. List. Top. Daar zit ik nu in. 2000 recordings. Je hoort dat hij zegt recordings, oftewel de opnames. En ik kan vervolgens. 04, 26 11, 50 07. Vervolgens door mijn opnames heen lopen. Je hoort dat hij de opnames opslaat op datum en tijd. En dat is misschien niet zo handig, maar dat is wat hij doet. Als ik hier op dubbel tik. Integels. knop. Stop. Ik weet niet wat ik hier heb opgenomen, maar dat klinkt als een uh, neuriënd uh, mens. Uh, als ik uh, wat dubbeltje moet ik het even laten horen, dan kom ik in de scherm. Dan krijg ik links uh, de terugknop, oftewel weer terug naar de opnames. Details. Een delete knop, oftewel hier kan ik hem deleten. De datum en de tijd, die kan ik niet aanpassen trouwens. De lengte van, de, van het uh, audiobestandje. En de play-knop uh, om op te nemen alsnog. Dus ik kan het ook met knoppen gaan doen. Uh, play, sorry, play is afspelen natuurlijk. Sorry, mijn excuses. Send to default address. Send to default address is dat je hem kan sturen naar een e-mailadres. Die je in de instellingen kunt instellen. Daar komen we zo op. Send to other address. Dat betekent gewoon, uh, je kunt hem ook naar iemand anders sturen per mail. Ik ga weer even uit. Terug. Recording. En ik pak Oké, de settings. knop settings. Ja, drie van drie. Daar zitten de instellingen. Default e-mail. ik op Oké, de default e-mail, als je hem voor het eerst installeert, dan vraagt hij om je e-mail. En dat is je default e-mail, oftewel je standaard e-mail. Uh, die heb ik hier ingevuld. Waarom heb je die ingevuld? Uh, je kunt namelijk, als ik even de, auto de tweede knop pak, auto send. Je kunt zorgen dat zodra je iets hebt opgenomen, dat het direct wordt doorgestuurd naar de mail. En dat is uh, dus die autocent, Die autocent kun je aan of uitzetten, als je dat wil of niet wil. Je hoorde net al in de opname, en toen ik in dat stukje van de lijst zat, dat je het ook handmatig kunt sturen. Dus hiervoor kun je kiezen. Ik heb hem aanstaan. Um, dan de derde knop. Delete after send. Oftewel, als ik het heb opgenomen en het wordt verstuurd automatisch, als ik dat aan heb staan, dan wil ik graag dat die dat audiobestandje wat hierop staat, uh, delete, oftewel verwijderd. Nou, dat kan ik aanzetten of uitzetten. Ik heb hem uitstaan. Die Send only on wifi. Dan hebben we nog een derde optie en dat heet send only on Wi-Fi. Oftewel, als ik op het wifi netwerk zit, dan wil ik dat hij dat gaat opsturen en niet over mijn 3G dataverkeer, zeg maar. Dat kost mij geld en over wifi kost het me ook geld, maar indirect geld. Die heb ik dus ook aanstaan. Voor de rest vind ik er nog twee knoppen. De user guide, oftewel de handleiding. Vak, knop. En de veelgevraagde vragen of zoiets. Hè? En in het Nederlands dan vakknop. Um, ik ga terug naar record, want wat is nu zo bijzonder aan deze? Um, dat is de recordknop. Ik kan hier de knop activeren om record te doen. Maar wat ik met deze app ook kan doen, is dat ik uh, hem ga bewegen naar mijn oor toe. Alsof ik een uh, telefoongesprek krijg ga ik nu doen. Hallo, hallo, hallo. Is daar iemand? En ik haal hem weg. En vervolgens heeft hij het opgenomen. En dat is, dat is wat ik de vorige keer ook merkte. Nu doet de voice over het in één keer niet meer. Dus ik ga er even uit. Ik kies eventjes... Mail. Ja, welkom bij en opeens doet hij het dus weer. Nu ga ik weer even terug naar... Audio app. Oh, ik was, ik heb te vroeg gejuicht. Nou het ligt vast aan mijn telefoon. Ik hoop dat iemand anders het even wil uitproberen. En vervolgens staat hij in de lijst om af, te uh, om af te spelen. En hij wordt opgestuurd via de mail. Het handige van deze app vind ik dus. Je hoeft nergens op te drukken. Je start je appje op. En vervolgens uh, spreek je in alsof je een telefoongesprek houdt. En je haalt hem weer weg bij je oor. En je hebt het opgenomen. Nou, ik denk dat er niets, geen snellere uh, actie bestaat dan dit om een memootje te maken. Ik ga even loslaten om te horen of jullie hem misschien ook al hebben bekeken. Nee, het is uh, te hopen dat die uh, spraakfunctie het uh, inderdaad, bijvoorbeeld als je uh, ik doe altijd dan dubbel tikken, dat dan even een muziekje staat, dan komt hij weer op de normale tekst terug. Dus misschien laat hij dan uh, voor je weer toont. Als hij dan inderdaad uh, gewoon weer uh, uh, zuiver uh, klinkt, dan lijkt het mij heel handig. En uh, wat kost deze? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik moet eerlijk zeggen. Dat ik niet weet, want ik wist dat hij gratis was deze week. Uh, ik weet niet of het de hele week is. Maar uh, ik heb hem ergens uitgewist dat hij uh, dat nu op dit moment uh, gratis te, te downloaden is. Maar hoe die, wat zijn echte prijs is, uh, dan moet ik je even. Uh, hoe noem je dat? Dan ja, dat kan ik je nu even niet vertellen. Ik zal het uh, op, de, op de website erbij zetten, zodra ik het weet. Ik heb hem net even opgezocht in de App Store en hij is op dit moment gratis. Ik ga hem nu even downloaden onder jouw tweede app en dan ga ik even kijken of hij bij mij ook zo raar doet met de voice-over. Want oh, het zou dus ook kunnen, volgens mij zei Robert dat al een beetje, dat hij de voice-over ook op je oortje zet. Hè? Dat je dus niet door hebt dat hij het nog wel doet, maar via het oortje in plaats van via de speaker. Dus via dat gaatje waar je telefoongeluid uitkomt. Oké, okay, dus dat komt wel vaker voor bij, bij appjes dan blijkbaar. Dat komt met name voor bij wifi, uh, telefoonappjes uh, en uh, een programmaatje als, uh, hoe heet het ook alweer, waar je met, met mensen kunt tokkelen, uh, Zello, doet, heeft ook die onhebbelijke gewoonte en het komt inderdaad met uh, enige regelmaat voor, dit fenomeen. Nou, het komt zelfs ook voor bij de officiële uh, uh, iPhone-dictafoon, die doet het ook soms. Nou, net bij die, bij, bij heel veel dingen komt het voor. Want ik krijg ook die gesproken meetboos, kan ik ook nooit uh, zonder dat fenomeen sturen bij uh, de volkennenden. Dat gebeurt eigenlijk bij mij bijna bij alle apps. Bij alle apps die die telefoonbeweging uh, maken of alle apps waar die zeg maar van de ene van de opname moet naar een uh, dan weer spraakuitvoer moet waarschijnlijk broeien? Ja, ik denk dat het laatste dat, dat het geval is. Want inderdaad, de, de officiële dictafoon doet het. Ik gebruik uh, WhatsApp. En daar kun je een gesproken memo ook aanknopen. Daar doet hij het ook. Dus al dat soort appjes waar je. Kunt opnemen en laten weergeven. Die schakelt als het ware naar telefoonmodus. Dat zal wel uh, in het iOS zitten, denk ik. Ja, eigenlijk zou je dat bij de instellingen. Uh, ik er een knop moeten komen dat je dat uh, gewoon uh, uit kan zetten, want. Volgens ons niet handig. Oké, okay, uh, nou het gaat door naar de volgende. Uh, dit vind ik dus wel dat, dat je hem bij je oor houdt en weer weghaalt. Ik vind dat heel makkelijk. Ik, uh, eigenlijk een hele slimme opmerking. Of, of slimme. Een, een uh, makkelijke manier om snel eventjes een memo te maken. En uh, ja, uh, snel checken, dat wil je gewoon, maar uiteindelijk hoop ik er gewoon op te kunnen vertrouwen en dan heb ik heel snel mijn memootjes gemaakt. Um, oh ja, dat, dat moest ik wel even vertellen, want als je een mailt, dan komt die aan als een uh, CAF, volgens mij. Een CAF-format. Uh, maar nou moet ik dat even verlegen bijna want... Uh, ik heb die andere ook getest en die had ook CAF, dus misschien haal ik ze door elkaar. Ik weet het niet, maar in ieder geval. Dat even terzijde. CAF betekent dat je het alleen maar op een Mac-computer of in ieder geval met Audacity of uh, QuickTime kunt afspelen. Oké, okay, de volgende is uh, Soundboard. Soundboard, ja, je hebt een heleboel soundboorden. Um, deze heeft ook een uitgebreide naam. Even kijken of ik dat nog ergens kan notities. vinden. Notities, notities, notities, geselecteerd. 87 naar Custom Soundboard Voice Memo Mailcard. Oké, okay. nou hier staat al Custom Soundboard Voice me Memo uh, Recorder was het. Dat was het, Custom Soundboard Voice Memo Recorder. Daar vind je hem onder. Dus als je Custom Soundboard doet, dan, uh, dan ga je hem wel vinden. Uh, ik zal even Custom Soundboard spellen. C-U-S-T-O-M, Marines. De s o u N van Nico, d B-O-A-R-D Wat is soundboard? Wat is soundboard? soundboard. Nou normaal uh, soundboardjes zijn uh, ja uh, hoe zeggen dat uh, hokjes, vakjes waar je op kan tikken en dan komt er een geluidje uit. Het wordt heel vaak gebruikt voor, uh, voor kinderen bijvoorbeeld als ze woordjes moeten leren of uh, ja, euh, nou ja, als je een podcast maakt of wat dan ook. Dat je er, er jingeltjes onder zet of wat dan ook. Dat je heel snel toegang hebt tot een audiobestandje. Nou, daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze noemen het dus ook een memo recorder. Je kunt het op vele manieren gebruiken. En het staat vrij om dat te doen. Uh, dit is namelijk een uh, soundboard die je zelf kunt uh, aanpassen. Daarom ook custom, hè. Um, aanpassen. Wat je hebt tot je beschikking is 48... Uh, Vakjes. En die zijn verdeeld per twaalf. Dus op iedere pagina staan twaalf uh, vakjes. En die zijn in roosterweergave. Uh, de uh, bovenste rij is 1, 2, 3. En uh, dus drie in de... Drie kolommen moet ik dan zeggen. En vier rijen. Ik, uh, je kan er doorheen lopen met de voice over. 1, 2, 3, 4, 4, 6. Nou, uh, dat is uh, mooi. Wat je kunt doen is... Een nummer pakken. En eh, onder nummertje 1 heb ik al wat gedaan, dus die ga ik even afspelen. Dat, ik dubbeltik erop en hij gaat het afspelen. Nou, ik heb net toen Tom eh, aan het verhaaltje aan het bezig was, toen was ik een paar dingetjes aan het opnemen. Dus het is volgens mij allemaal Tom wat er onder mijn dingetjes zit. Nou, niet zo interessant, maar er zitten dus, ik heb er al vijf gemaakt. Hoe kun je er nu zelf heen maken? Zes, vijf, zes. Kijk, het vervelende aan is, is dat je niet weet welke al bezet is en welke niet bezet is. Dus het is echt een nummerkwestie van dat je weet dat je, uh, welk nummer je al bezet hebt. Uh, ik zal even nummer zes. En wat ik doe is... Twee keer tikken en de tweede vasthouder doe je meestal voor te labelen. Of je... Opkiezen daar beneden. Dus je tikt twee keer en de tweede keer hou je vast. Nou, op dit moment is hij dus al aan het opnemen. Je hoorde je... En nu is hij dus aan het opnemen als ik weer erop dubbeltik. Zes. Dan zes. En de tweede vasthouder doe je meestal voor te labelen. Of je... twee keer tikken. En de tweede vasthouder doe je meestal voor te labelen. Dus je tikt uh, erin en de tweede, tweede keer hou je vast. Je... Nou, op dit moment, uh, moment is hij dus al aan het opnemen. hoorde de piebubie daar beneden. En nu en de tweede keer hou je op dit moment is hij dus al aan het opnemen. Je de piebubie. En nu is hij dus aan het opnemen. Als ik weer erop tik. Dus. Ja, nou ja, je hoorde mij een paar keer komen, dat ik er weer veel te veel keren op drukte. En ik heb geen idee uh, of je de, de um, even eerder kunt pauzeren. Vervolgens heb ik nu zes uh, geprogrammeerd en kan ik daar uh, dingetjes mee doen. Um, wat moest ik nog meer vertellen? Even denken. Ja, er zijn een paar euveltjes die um, niet voor je overvriendelijk zijn, zou ik dan maar even zeggen. Wat mij nog niet is gelukt, zeg maar, is uh, om bij de volgende twaalf te komen. Terwijl er wel onderin... Mag twee of vijf? ...wel onderin zo'n zo riedeltje wordt gegeven hoe pagina's er zijn... ...en uh, dat ik naar de volgende pagina zou kunnen gaan, maar dat lukt mij niet. Uh, dus wat ik doe is eigenlijk de voice-over uit en één veeg en ik zit in de volgende uh, twaalf. Um, wat er ook nog in zit is dat je die nummers, dus die, uh, die, ja, hoe ze nu worden genoemd... ...kan je niet, uh, of die kan je aanpassen, maar dat kan niet met voice-over... Als ik die wil aanpassen, moet ik zonder de voortje over aan. 1, 2, 3. Al kiezen. 1, 2, 3. Volgens al vooruit. Twee keer tikken. En de tweede vasthouder twee doe je mee met je voor en de tweede vasthouder, doe je met z'n een leven. Ik heb hem weer per ongeluk aangeraakt. Ja, nee. En de tweede keer hou ik we je ik tik ik twee keer dan de tweede, tweede keer, <laughs> keer hou <ik> <laughs> Houd je mond, nemen, je Hou je mond, hou je mond, hou je mond. Als ik dubbel tik opnemen, als ik weer erop dubbel tik. Oké. Als ik met twee vingers erop dubbel tik zonder de voice-over aan, dan krijg je namelijk de optie. Als ik nu weer even de voice over aanzet. aan. Soundboard. Text 10, je 5. Zegt die tile 5, uh, hekje 5. Dat betekent gewoon dat ik op tegeltje nummer 5 sta. Naam het is 10. En ik kan een naam toevoegen aan deze, aan de, deze tegel. 10, hekje tekstveld. Text, Text geld. naar test. En daar staat in test. Niet. Klopt. En uh, dat heb ik net getypt, test. Dus ik heb aan, dit, uh, aan deze tegel heb ik het woordje test gehangen. Voor de rest zijn er drie knoppen aanwezig. Delete, oftewel verwijderen. Dus verwijderen van de audio die er hier achter hangt. Delen. Delen gaat uh, per e-mail. Uh, dus ik kan hem opsturen eventueel naar iemand. Delen, je vijf. oké. En de oké-knop. Okay nou, ik druk even op de oké-knop. Okay en ik zit oh. weer. In uh, het rooster. Alleen ik weet dus niet hoe ik met de voice over aan uh, dit voor elkaar moet krijgen. Als ik namelijk. Uh, even kijken. Vijf. Die twee doe, dan kom ik natuurlijk in mijn sound, hè, zoals je hoort. Spraak uit. Nee joh. Spraken. En die staat er ook nog iets voor. Ik wil nog onderdeel kiezen. Okay. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Test. Je hoort dat ik die vijf heb ik test genoemd, maar dat testje, dat die naam die ik aan heb gegeven, die is erg moeilijk te pakken, zeg maar. Die is in een kleine tekst onder de vijf gezet. En dus moet je ook met je vinger er echt langs lopen om te kunnen pakken. Uh, wat je wel kunt doen is labelen. Dat heb ik te pakken gekregen, maar ik dacht met... Uh Attentie, ja. Het labelen kan hier nog wel, die van die tegels. Dat zou ik dan liever doen. Dus hier krijg ik weer die 5. Het label uh, element is 5. En uh, dan kan ik hem daar aanpassen. 5. Involgkunt aan begin. Involgkunt aan vijf. Nou, ik noem hem even... Of T. Pro, weet ik veel. Tos, ik weet het ook niet hoor. Doe maar even wat Tos. Oké, okay. ik bewaar hem. Dit is gewoon het labelen zoals je gewoon Tos. labelt. Maar dan dus met twee vingers tikken en de tweede vasthouden. Uh, en vervolgens Tos. heeft hij mijn label aangepast. Dus eigenlijk is deze manier met voice over ook gewoon het beste om de label aan te passen. En niet de functie die hun erin hebben gestopt om dat tegeltje, de tegelnaam aan te passen. Um, dat is een beetje het geheel, want dat is eigenlijk ook hoe de hele app in elkaar steekt. Meer ligt er niet. Ik uh, laat hem mij. Ja, een tip: als je dubbel moet tikken met twee vingers, uh, zonder Voice overaan, dat is gewoon drie maal tikken uh, met Voice overaan. Uh, ik heb inmiddels even gekeken naar uh, de audio pad en bij mij gebeurt dat ook. Zodra je gaat opnemen. Dus je houdt hem aan je oor en je, uh, houdt hem, je uh, brult wat en je houdt hem weer plat. Dan is de voice-over helemaal weg. En die krijg ik alleen maar aan door even met twee vingers twee keer te tikken... om mijn muziek aan te zetten en dan gauw weer te stoppen. En dan is mijn voice-over ook weer terug. Dus dit is gewoon een bug in de app, helaas. Maar op die manier kun je er dus wel omheen. En dan blijft wel gewoon die uh, memo uh, goed staan. Niet dat je ondertussen allemaal geklik hoort of zo... Nee, nee, wat ik dus gedaan heb is een memo opnemen door hem naar mijn oor te brengen, de iPhone. Ik, haal, uh, ik haal, haal hem weer van mijn oor vandaan. Haal hem weer van mijn oor vandaan. Dan hoor ik dus helemaal niks. Dan is de voice-over weg, is alles weg. Dan moet ik even twee keer tikken met twee vingers om uh, mijn muziek te starten. Die start dan ook en onmiddellijk is mijn voice-over weer terug. Ik stop dan de muziek en dan kan ik weer verder. Dus ja, nogmaals, dit is gewoon een bug. Helaas, geen idee waarom dit gebeurt. Nou ja, het gebeurt met alle opnames. Of tenminste niet dat de hele voice-over weggaat. Dus maar als het op deze manier werkt, lijkt me dat heel handig. En dan lijkt die tegenover soundboard wel uh, heel veel makkelijker. Want wat jij deed om um, hem dus te verwijderen... Uh, ja, misschien met mijn zicht zal... Nou, weet ik niet hoe groot die tegels zijn. Maar als jij al wat minder ziet, dan um, weet je dus niet waar naar welk tegel je moet om... Hem, uh, ...om zo aan te klikken zonder zover. Uh, ja, um, ja, de nummers kun je onthouden. De kleuren zijn, het zijn best grote tegeltjes, maar ik zou niet... Nou, daar kan ik niks over zeggen, maar het zijn best grote tegeltjes. En het contrast is uh, blauw, rood en uh, zwart. Uh, ja, daar kan je wel mee. En Daniel, ik heb geprobeerd om uh, drie keer met twee vingers te tikken, ...maar hij geeft die functie niet. En is er misschien, ja, het is maar gewoon eventjes out of the box, uh, als je op zo'n tegeltje gaat staan en je probeert eens iets met een rotor. Zou dat, zou dat iets zijn? Ga ik natuurlijk proberen. Zegt Tos. Woorden, kopregels, spreeksnelheid, containers, taal, tekens. Nee, doet hij niks mee. Jammer. Leuk geprobeerd. Ja, ja, helaas. Nou ja, goed, we hebben wel weer uh, wat nieuwe dingen gezien en uh, het is nog steeds niet de app die ik zoek, maar um, die audiopads, zeker um, als die bug eruit is, werkt het wel heel erg handig. Even gewoon naar je oor brengen, wat inspreken en voilà. Dat is natuurlijk wat we willen. Um, ja, nou, als er nog meer dingen zijn over deze apps, dan hoor ik dat graag, anders gaan we verder met de luisterbiep. Oké. Okay. Er was niks, dus ik heb de microfoon vastgezet... en dan gaan we het even hebben over de app, de luisterbiep. Ja, er is al het een en ander over geschreven in, uh, in het forum. Um, het feit dat die ontoegankelijk zou zijn. Ik heb het nog niet helemaal kunnen nagaan... want ik heb een vrij kort of die echt helemaal ontoegankelijk is. Uh, wat er wel aan de hand is, is dat knoppen niet goed gelabeld zijn. Maar zover ik kan nagaan, doen ze het wel allemaal. Ehm... Um, ik wil hem toch even onder jullie aandacht brengen omdat ik het gewoon een leuke app vind en ook best een leuk initiatief het ligt dus in de bedoeling om uh, uh, in de toekomst, het is een pilot uh, deze app en uh, alle op- en aanmerkingen zijn welkom en ik begreep uit het forum dat er ook al iemand iets heeft gemeld over de voice-over toegankelijkheid nou dat zullen wij ook zeker gaan doen um, de boeken die je nu kunt beluisteren en downloaden zijn gratis. Dat zijn uh, vooral boeken waar geen auteursrechten meer op staan en ook heel veel hoorcolleges van uh, Studium generale. volgens mij heel veel. Um, ik zal zo laten zien hoe dat onderverdeeld is. Het is de bedoeling om in de toekomst ook uh, het zo te maken dat je uh, betaalbare, of moet je dat zeggen, luisterboeken die je moet kopen... Kunt beluisteren. Je moet dan wel lid zijn van de bibliotheek. En je krijgt ze dan drie uur. Ach, drie uur. Drie weken in je bezit. Virtueel gezien dan. Um, ik ga hem starten. Albert Heijn. Minder. Een nieuw onderdeel. Albert Heijn. Nee, e. Luister biep. Die moet ik hebben. Luister biep. Geselecteerd. Luister biep. Menu. Knop. Bovenin in de menuknop. BTT en menu. Knop. Dat is hem. Knop. Een loze knop. Geen idee wat hij doet. Filter. Knop. Een filterknop. Mijn bibliotheek. Mijn bibliotheek. Ja, daar sla je dus de dingen die je downloadt in op. Mijn bibliotheek. Hij staat er twee keer. De eerste keer geeft aan waar ik het laatst ben geweest. Nieuw bericht van RE. Minder RE. Minder -E. Nancy Vierenviteres. Minder... Oh jee. Oh jee. Stil maar. Uh, mijn reminder staat nog aan. Ik moest Nancy wat mailen. Dat heb ik haar gedaan. Dus die riemnijn kan eruit. Sorry voor uh, de storing. Speler. De speler. IC-menu play. IC-menu play, dan gaat hij spelen. Dan komt de, de, de speler op en dan moet je wel een boek gekozen hebben. Fictie. Koptekst. Nu komen we eigenlijk in het leuke stuk. Fictie met een koptekst. Volksvertelling: sprookjes. Gedichten kinderen. Korte verhalen. Roman. Kinderen. Sprookjes korte verhalen. Romans slechts Romans. Non-fictie. Dit is ook een koptekst non-fictie. Wat er gebeurt is als ik bijvoorbeeld op Romans tik en ik ga nu doorvegen D. Koptekst. Dan zie je dat zich daaronder een venster opent met een aantal De drie Musketries, deel 2, Alexandre Dumas, de Verticale lijn D. Ik ga even terug, ik tik weer op Romans en nu zou die weer dicht moeten zijn. Filosofie. Oh, gedichten Algemeen. Gedicht. En nu is hij iets vooruitgesprongen. romans. slash detectieve. Romans. Non-fictie. Dan hoor je context. weer dat dat schermpje gesloten is. Nu krijgen we de non-fictie. Sociologie slash politiek. Gedichten slash kabel. Nou, we halen het pakje politiek politiek. Ik tik dubbel en als het goed is heeft hij een venstertje eronder geopend. Met de boeken die daaronder vallen. Zes. Koptekst. Zes koptekst. 65 jaar vrijheid. Rosem. Maarten van. Verticale lijn. 056. Verticale lijn. Nou. Menu celboek. Grijs. Hier knop. staat een knop onder. Menu celboek. Checkbox of. Grijs. Checkbox knop. of. Grijs. Die dingen, die, dat zijn dus eigenlijk drie items. De titel en de schrijver. En deze twee knoppen, die doen alle drie hetzelfde. Die openen het boek. Ik tik erop. BTT en menu. Mijn bibliotheek. Eindeloos bewustzijn. Pim van Lom. Verticale 2.17. Verticale lijn. Nu heb ik iets verkeerd gedaan, dus ik ga even terug, want ik heb mijn bibliotheek geopend. DTT en menu. Knop. Dus nu tik ik weer op de menuknop en als het goed is ben ik weer. Menucelboek. Menucel. 65, 65.6. Kop. 65 jaar vrijheid. DTT en menu. Jaar vrijheid. Sociologie slash 65 jaar vrijheid. Rosem, Maarten van. Verticale lijn. 056 Dat is de tijd. Verticale lijn 2011-01. Verticale lijn 19 megabyte. Dat is de grootte als je hem wilt downloaden. Errobriefjes. Knop. op next. Knop. En next in het. Roundplay fragment. Knop. Start luisterfragment. Dan hoor je dus eerst in je rare knop: Roundplay. Roundplay fragment. Knop. En dat luisterfragment. luisterfragment. Als er hier op tik gebeurt, gebeurt niks. Ik moet dus die knop hebben de die de daar boven staat. Dat doen we even. De de de fragment. Nu is het wonderlijke dames en heren, dat we dus. Denk nou weer aan die Amerikaanse oorlogscorrespondenten. Die dachten het komt nooit meer goed met Europa. Het is een puinzooi. Herstel is feitelijk. De schade is psychisch en, en materieel zodanig. Oké, okay, ik tik weer dubbel op. Ja, een fragment. fragment. Heerlijk, die zagrijnige stem van Van Rossum. Luister fragment BTT en nummer left. Grijs. Knop. BTT en nummer right. Grijs. Geen idee wat deze knop. knoppen nog doen. Ik heb dat nog niet kunnen uitzoeken. IC info. Knop. IC info knop. BTT en download. En knop. dit is de download knop en dan kun je het uh, hele zaakje... IC share. Downloaden. A share. We zullen daar eens op tikken. Mail. Knop. Nou. Message. Knop. Cancel. Knop. Je kunt een, een mail en een bericht sturen. Nogmaals, uh, in het uh, uh, info-verhaaltje staat dat dit een pilot is, dus dat ze er nu net mee zijn begonnen. En ik moet je eerlijk zeggen dat, uh, ondanks het feit dat er dus ontoegankelijke dingen in zitten en dat de content, hè, dus wat, wat kan ik ermee lezen, wat kan ik ermee downloaden, nog redelijk beperkt is, alhoewel... Ik, ik heb hem volgens mij woensdag of zo gedownload en ik zie sinds woensdag al een heleboel content verschijnen. Dus er wordt volop aan, aan, aan gesleuteld en aangewerkt. Um, ik kan niet anders zeggen dan dat ik dit gewoon voor mezelf, nogmaals ondanks de toegankelijkheid, een beste leuke app vind. En die zal ook best wel toekomst hebben. Oké, okay, um, dit even in het korte verhaaltje over de luisterpiep. Hij is trouwens gratis. Ja, ik heb in het begin uh, contact gehad met die mensen van luister uh, wiep. de app is ontwikkeld eigenlijk niet voor onze doelgroep... maar voor de ziende mensen in de auto, want dat is ook een hele nieuwe markt blijkbaar. Ik wilde namelijk ook weten wat de link naar uh, het loket was. Want op het moment dat je als Vereniging van Openbare Bibliotheken budgetten gaat uh, vrijmaken... en je stopt dit in, die, uh, in deze nieuwe app... Waar blijft dan het budget voor het loket? Dat was mijn, een van mijn uh, vragen aan ze. Het loopt parallel aan elkaar en ik heb niet de indruk dat uh, ze het loket gaan vergeten. Maar deze luisterbieb is in eerste instantie voor de niet-blinde uh, doelgroep gemaakt. Maar ze gaan wel, na mijn opmerking, uh, ervoor zorgen dat die ook voor ons wat toegankelijker wordt. Nou, dat is mooi. Ik begrijp dus al dat meerdere mensen contact met ze hebben gehad. Ja, het is zo, als je hier in Nederland kijkt, dan is het percentage mensen dat luisterboeken koopt veel kleiner dan in landen als Amerika en Duitsland. Ik, ik hoorde, en dat is alweer twee jaar geleden, dat het marktaandeel voor luisterboeken daar ongeveer 5% was. En dat is eigenlijk al best hoog. Ja, hij doet het weer. Er ging even iets mis. Uh, ik zie een e-glorie. Ik denk, Ineke, dat jij dat bent. Uh, uh, het ging niet helemaal goed. Ik hoorde alleen een ruis, dus ik hoorde je niet iets vertellen. Uh, ik vermoed dat jij met je iPhone inlogt en dat wil nog wel eens wat problemen geven. Probeer het nog eens. Ik probeer het nu. Ik doe het ook voor het eerst. En ik zit hier met het uh, rood op mijn kaken omdat ik het uh, een heel avontuur vind. Maar ik uh, werd getriggerd door het luisterbiep. Ik zit in de lezersraad. Ik ben ook iPhone gebruiker, maar ik zit vooral ook in de lezersraad. En in onze eerstvolgende vergadering komt zeker uh, deze app uh, aan de orde. Uh, in verband ook met het bruikbaar maken voor onze doelgroep. Want dan komt het namelijk ook via officiële weg bij de goede mensen terecht. En dat wilde ik er uh, nog even over zeggen. Um, was ik nu te verstaan? Ja, je was uh, goed te verstaan. Wat is je naam trouwens? Want ik, ik heb mijn stem even uitstaan. Uh, dat was Ineke, volgens mij. Het ging nu helemaal goed, prima. Ja, dat was Ineke, dat klopt. Ik, ik snap alleen nog niet helemaal, ik heb mezelf nu ingeschakeld. Ik praat nu mee. Dan moet ik weer op talk drukken uh, om uh, te stoppen, begrijp ik. Uh, maar ik kan jullie dan niet meteen weer horen. Dus ik ben een beetje aan het prutsen, want ik luister via mijn iPhone, dat klopt. Ja het, uh, het iPhone appje daar hebben we nog steeds wat uh, vraagtekens bij, uh, het, het is nog steeds niet echt helemaal lekker, uh, ik ga er wel vanuit dat je op wifi zit, want als je op 3G zit dan is het helemaal moeilijk om naar ons te luisteren, alternatief is dat je het natuurlijk op de computer doet, maar het is juist zo mooi als het ook via de iPhone kan. Uh, dus we proberen nog steeds uh, met de jongens van TC Conference uh, de uh, app wat te verbeteren. Maar het is op dit moment heel erg stil op dat front. Nou, ja, nou, dat is goed om te horen dit. En ik denk dat beide ook naast elkaar kunnen bestaan. En uh, ik, ja, ik weet natuurlijk niet of het budget voor uh, het loket geheel uit het uh, budget van uh, de, de openbare bibliotheken komt. Maar het voert misschien te ver om daar nu verder op in te gaan. Maar ja, ik blijf het gewoon een leuke app vinden, zeker als het gaat om dit soort uh, hoorcolleges en zo. Omdat dat uh, uh, ja, een hele makkelijke manier is om daarbij te komen. Uh, lastiger dan, dan wanneer je dat via het loket zou willen doen. Ja, het is, het is een, een aardig initiatief. Mijn zorg is toch nog niet helemaal weggenomen. Want uh, inderdaad, uh, het is natuurlijk een andere doelgroep. Uh, overigens is het aantal mensen dat uh, gebruik gaat maken van luisterboeken over de afgelopen jaren wel fors aan het stijgen vergis je niet uh, we zitten nu in de week van het luisterboek en er is behoorlijk wat belangstelling voor dus in die zin zit het in de lift en uh, zijn ze er Goed op ingesprongen, die jongens. Maar ik maak me inderdaad wel een beetje ongerust over uh, de toekomst van uh, de ontwikkelingen bij uh, aangepast lezen. Als het gaat om uh, dingen als uh, downloadbare boeken en de Daisy-app waar toch nog wel het nodige aan te sleutelen valt. Want ik krijg eens dus af en toe... Uh ...goed genoeg van. En dan denk ik van geef, geef mij maar weer gewoon een cd... ...die ik op een kaartje kan kopiëren... Dan weet ik tenminste dat ik door kan luisteren. Maar uh, nou ja, we zullen de ontwikkelingen moeten afwachten... ...en ik hoop dat uh, de mensen die uh, in de lezersraad zitten... Uh, ...zich ook uh, uh, ja, kritisch opstellen... ...als het gaat om uh, de belangen van de doelgroep... ...visueel gehandicapte lezers. Want daar gaat het uiteindelijk voor. En dit appje is... Leuk voor erbij en ik hoop dat het inderdaad ook uh, uh, zodanig uh, uh, materiaal biedt... dat je kunt zeggen vanuit nou, het, het vult elkaar aardig aan en het zit elkaar niet in de weg. Maar ik moet het allemaal nog wel even zien. Oké, okay, um, even nadenken. Ik wil, wat wou ik er nou van zeggen? Ik denk inderdaad dat het voor ons een appje is voor erbij... maar ik denk uiteindelijk voorzien de mensen ook... want het zijn niet zulke luisterlezers in het algemeen... Um, het, het moet ook naast elkaar bestaan wat mij betreft, want het heeft voor ons een aanvulling en geen uh, vervanging. Luisterboeken zijn namelijk ook soms ingekorte versies en meer van dat soort geneuzel, dus het is zeker geen, geen uh, vervanging. Het zou hoogstens een aanvulling kunnen zijn, maar feit blijft dat als ze dan toch een aanvulling maken dat het fijn zou zijn als die wat je noemt design for all zou zijn... En uh, dat is wel iets om, uh, om op in te zetten. Over budgetten ga ik het nu niet hebben, want dat, uh, dat vind ik zelf een ingewikkelde materie. En um, dat uh, voert op, de, op, dit, op deze plek in ieder geval te ver. Maar je mag me altijd uh, privé mailen of whatsappen of uh, hoe we elkaar dan ook kunnen bereiken in deze digitale wereld. Nu is mijn scherm op vergrendelen gesprongen, dus nu moet ik even zien dat ik snel weer uh, mijn mond ga houden. Hey. Ik weet je te vinden Ineke uh, en uh, dat geldt voor Inge ook, dus uh, uh, we zullen het onthouden. Mooi, mooi, mooi. Oké, okay, nou uh, ik ga lekker de laatste opmerking maken en dan sluiten we dit onderwerp, want we lopen alweer out of the time. Uh, ik denk dat naast het feit dat zo'n app ook geld kost, uh, het uh, zeker uh, refererend aan wat Ruud net zei, het ook geld gaat opbrengen. Want het zal ongetwijfeld ook, en dat zal zeker de bedoeling zijn... Uh, leden bij de bibliotheek gaan, uh, gaan opleveren. Oké. Okay. Goed, uh, jongens, nogmaals, ik wou het hierbij laten uh, want het is alweer vet overvieren uh, dus ik wou verder gaan met Nens die um, iets heeft over de nieuwslezer. Nens, go ahead. Ja, uh, ik probeer het kort te houden hoor, want uh, inderdaad, ik wil, dacht al van, nou we kunnen hem schuiven, maar de, dit was echt de vraag. dus uh, Nieuwslezer? Mm, nou, ik denk niet dat ik er hoef te spellen. Um, ja, wat kan ik ervan zeggen? Voice over? Nee, niet geheel voice over toegankelijk. En dat is een beetje jammer. Uh, wat doet het? Ik ga even de voice over aanzetten. Voice over? Allereerst. Knop. Als ik hem open, dan hoor ik een... Knop. Nou, ik weet niet eens wat hij zegt, maar het is in ieder geval de afspeelknop. De, misschien zegt hij play en dan nog iets, dat kan ik niet goed verstaan. Um, dat is het afspelen van het nieuws... Stop, not, Knop. En de stopknop zit erop. En dan krijg je uh, eigenlijk keuzes uit vier kranten. AB.nl, NRC, Nu.NL en De Telegraaf. En als ik daar met mijn uh, voice over wil komen, gaat het mij dan niet lukken. Ja, je hoort alleen maar klik, klik, klik. klik. En er zit een, een tekstveldje ergens boven. En uh, geen idee waarom die daar zo verstopt zit, want uh, als je ernaar kijkt, zie je helemaal niks. Onderin. Selecteerd. Er zitten er drie knoppen. Nieuwslezer is waar we nu staan, dus dit is het beginscherm, zeg maar. Instellingen. Natuurlijk ja, hebben we weer een instellingen-tab. Nou, als ik daar even naartoe ga naar de instellingen-tab, dan vind ik... Geselecteerd. Berichten. Knop, kan, ik zeggen dat ik, kan ik zeggen wat ik wil horen? Um, wil ik alleen berichten horen of dan wil ik... Knop, of ik moet zeggen... Twee en wil ik knop horen of wil ik alleen knop horen of wil ik alle berichten horen? Geselecteerd, max 10 items, knop. Ik kan kiezen 2. tussen maximaal 10 items of 20 items. Max 20 items, knop. En dan mag ik ook nog eens kiezen welke stem. Geselecteerd, Xander, knop, clear, knop Claire, knop. Of Claire, Xander of Claire. En dan heb ik nog een knop, klik aan en klik uit. Nou, als jullie het weten, dan weet ik het ook. Klop. Ik heb Jij hem op klik tekenen. aanstaan en uh, ik heb een klik uitgedaan, maar ik kon niet vinden wat het precies was. Uh, dan krijg ik een. Klop. krijg ik een floppy, uh, floppy dingetje. En dat betekent gewoon dat ik de instellingen kan opslaan. Nieuws Dat vind ik eigenlijk Klop. ook wel nieuw, want uh, dat zou betekenen als ik wegga dat hij dat uh, zou toepassen. Dat is normaal gesproken iets. Ik hoef dat meestal niet op te slaan. Maar hier blijkbaar moet ik dat wel doen. Dan hebben we nog de derde knop onderin, dat is de app info. Nou, dat lijkt me niet zo interessant. Ik ga weer terug naar de nieuws lezen. Standaard, als ik hem heb gedownload, dan gaat hij op nu.nl staan. En als ik dan op de playduk... De hogeschool Leiden is vrijdagmiddag ontruimt aan een bommelding. De politie gaat uit van een valse melding. Volgend bericht. Curator Jaan van der Meer heeft donderdag bezwaar gemaakt tegen het beslag op 2 miljoen kilo vlees van de verdachte groot. En de, de playknop is eigenlijk weer een pauzeknop geworden. Dus als ik die knop weer indruk, dan pauzeer ik hem. Maar ik kan dus nu niet wisselen tussen die, uh, tussen die kranten. Ik ga dat uh, nu maar even met de uh, voice over uit doen. 1, 2, 3. Voice over uit. En ik zet hem op de Telegraaf. Voice over uit. En ik zet de voice-over weer aan. Doel wil Volgend bericht. De Nederlandse Joodse gemeenschap laat weten geërgerd te zijn over het samenvallen van het afscheidsfeest van Beatrix en de belangrijkste Joodse feest. Oh, Oké, okay. dat was hem. Um, ja, hij is dus echt niet toegankelijk, maar uh, als je... Uh, als je een van deze vier kranten leest, uh, dan is het wel handig. Daar zet je hem gewoon één keer op en dan kun je elke dag even je nieuws luisteren. Um, ja, voor de rest nieuws wilde ik nog wel wat even over vertellen. We hebben het natuurlijk al eens eerder gehad over Flipboard. Flipboard is toegankelijk. Uh, alhoewel ik nog steeds denk dat het toch wel handiger uh, voor ziende mensen is. En leuker denk ik ook, omdat je een soort eigen krant maakt. Uh, maar die is wel toegankelijk en die kun je gebruiken. Daar hebben we het eerder over gehad in een, in een, uh, in een podcast. Voor de rest heeft, uh, hebben sommige kranten een eigen app. Uh, daar kom ik nog wel eens wat tegen zoals uh, het verversen. Het uh, ververst uh, onder zoveel seconden en dan springt dus je voice over focus weer naar het begin uh, van je berichten. En dat is een beetje, dat, dat, ja, dat kom ik vaak tegen bij die aparte kranten appjes. Uh, en natuurlijk uh, dat je geen nieuws kan lezen als je geen abonnee, abonnee bent. Voor de rest, nieuws lezen kun je natuurlijk altijd met een RSS feedreader. En uh, daar uh, is ook wel uh, wat van toegankelijk. En als je daar wat van wil weten, wil ik de volgende keer best een RSS feedreader bespreken. Uh, de nos is er natuurlijk ook voor nieuws. En misschien weten jullie wel veel betere. Dus ik ga de mic loslaten. Ja, ik ben erg benieuwd. Je hebt ze opgenoemd, maar het ging een beetje vlug. Um, je kan kiezen uit AD Telegraaf nu en er was nog eentje. Um, is het, denk je, uh, mogelijk om het met voice-over voor, uh, uit voor elkaar te krijgen om naar een andere krant te komen? Want dat zou toch wel mooi zijn. Ja, en dan is er ook nog de vraag van stel dat je dus, uh, ik, ik roep maar wat als ik hem door mijn uh, buurvrouw op de goede krant laat zetten en ik gooi die app uit de appkiezer en ik start hem later weer op, staat hij dan nog steeds op diezelfde uh, krant? Heb je dat kunnen uittesten, Nens? Ja, dat ga ik natuurlijk nu gelijk allemaal uitproberen. Uh, de andere was NRC. En uh, de andere vraag die je stelde... Oh ja, um, je kan klikjes horen. Als je dubbel tikt, dan hoor je of je iets hebt aangeklikt. Dat, dat is het enige wat je zou kunnen doen. Um, ik ben nu even de nieuwslezer aan het gooien. Om te kijken of dat werkt. Ik heb hem namelijk op de AB gezet. Nu ga ik hem weer opstarten. Waar is dat ding weer gebleven? Hop, kom, nieuwslezen. Hop. De hogeschool is vrijdag. Voor Nee, hij zet hem weer op nu.nl. Uh, ik zal een klein beetje aangeven waar dat zit. Het maar als ik nieuws lees en hier. Je hoort dat hij op de achtergrond gewoon doorspeelt terwijl ik al in een ander app zat. het laat weten geërgerd te zijn over het samenvallen. Oké, behalve. Ik ga hem even uitzetten en dan loop ik. Uh, hij zit ongeveer in de. Ja, wat moet ik zeggen? Op de helft van je iPhone. In de onderhelft, zeg maar. Personal reference. Nu doe ik het weer. Op je ja. deze. Stand. 1, 2, 3. Volg de software uit. Nee, je kan. Je, je hoort echt niks en je kunt dus halverwege je iPhone ongeveer drukken. Daar zit eerst AB. En als je daar op tikt, dan hoor je wel een tik, zeg maar. En je krijgt het. En dan zitten er de vier onder elkaar. De AD eerst, dan de RNC, dan de Nu en dan de telegraaf. En je hoort echt niks van uh, of, uh, op welke je nu precies zit. Je kunt alleen maar dubbel tikken en hopen dat het de juiste is. Dus dat. En kun je achteraf controleren welke krant je aan het lezen bent. Staat het dan boven in het scherm? Is dat dan wel met voice-over hoorbaar? Dus uh, je keuze die je hebt gemaakt? Uh, ik bekijk het maar, uh, ik dacht het niet. Hij zal weer dicht, waar ben ik, waar ben ik? ik maak er ook een zooi van, hè? kom. Up. Nee, hij geeft niet. Uh, wat hij doet is eigenlijk een vinkje zetten achter de krant uh, die je hebt geopend. Uh, dus dat vinkje zit er ook in dat ontoegankelijke gedeelte. Dus daar kan je helemaal niet bij. Dat is een beetje jammer. Ja, dat is inderdaad jammer, maar het lijkt me wel een leuke app. Dus misschien moeten we maar eens even contact opnemen met uh, de bouwers. En dat zal ongetwijfeld in de info, uh, van de, dus de derde knop die je zei, de info wel mogelijk zijn. Wat is de, de toegevoegde waarde van deze app? Alles wat je hebt, kan je er ook in de uh, aparte apps lezen. Bij het AD, bij de telegraaf, de Volkskrant, whatever. Waarom heb je deze app dan nodig? Wat maakt dit nou zo speciaal en leuk zoals jij zei Tom? Nou, ik, het hangt er een beetje vanaf. Ten eerste zit je natuurlijk ook met uh, uh, al die andere kranten apps waarbij je ook toegankelijkheidsproblemen hebt. En uh, ja, als je uh, kennis wil nemen van uh, uh, ik roep maar wat van een, een artikel of een gebeurtenis en kijken hoe verschillende kranten daarover geschreven hebt, hebben, is dat natuurlijk wel leuk om deze app te gebruiken. Ik ben zelf niet zo'n gebruiker van dit soort apps. Ik ben gewoon nog steeds een Radio 1 mens, dus ik doe verder heel weinig met, uh, uh, uh, met dit soort apps. Maar er was dus, uh, nou wat ik al aan het begin zei, een vraag over uh, nieuwslezer-apps. In het I-Ask uh, gedeelte. Ja, het, ik vind het wel opvallend dat het altijd, uh, laat ik me voorzichtig uitdrukken, wat rechts van het middenkranten zijn die dit soort apps maken. Uh, behalve de volkskrant ken ik geen andere uh, wat progressievere krant die het ook doet. En inderdaad, Piet heeft wel een punt hoor, want uh, ja gut, je kunt natuurlijk, uh, uh, als je zo'n NOS en nu app erop hebt staan, NOS is trouwens ook niet echt heel erg toegankelijk volgens mij, uh, uh, maar dan heb je al genoeg. En als je inderdaad smorgens uh, Radio 1 aanzet, uh, dan... Uh, uh, ...heb je je portie nieuws uh, voor de dag wel weer uh, te pakken, zou ik zeggen. Maar goed, uh, uh, ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die, die meer willen en daar is het natuurlijk prima voor, dit soort uh, apps. Maar het, ik zeg, het valt mij wel op dat het altijd uit een bepaalde hoek komt. Uh, kennelijk denken ze daar dat ze er toch nog weer mee, meer mee kunnen verdienen ofzo. Wie weet. Uh, trouwens, die ontoegankelijkheid van de NOS-app valt volgens mij uh, de laatste tijd wel mee. Er is tenminste toch wel redelijk wat aan gedaan. Uh, je kunt ook wel wat makkelijker de artikelen lezen en zo. En uh, journaals en uh, politiek vinden. Nou, dat gaat allemaal best redelijk goed. Maar uh, ja, verder. Ja, nee, je hebt ook al een punt, Ruud. Dat is waar. Het zijn toch allemaal wat meer uh, de rechtse kranten. Ja. Nou, ik, ik heb inderdaad niet zoveel ervaring meer met die NOS-app. In het begin heb ik hem nog wel eens gebruikt. Maar nu, ik heb hem staan. En ik heb hem vooral staan omdat ik het handig vind uh, om zo af en toe eens een pushbericht te krijgen. Dat uh, meneer Robert M. nu uh, voor 18 of 19 jaar uh, de bak ingaat en daarna TBS krijgt. En dat vind, vind ik eigenlijk genoeg. hè? Als ik die mededeling krijg dan denk ik van nou, de rest uh, hoor ik dan wel een keer uh, in het journaal of zo. Nou ja, voor mij geld, uh, geldt hetzelfde. Gewoon s morgens om 7 uur Radio ANM. Nou, twee uur is ook al te veel hoor. Want, maar goed, we gaan een beetje per seispoor. Als ik tegenwoordige uh, NOS Radio hoor, doet dat mij ook denken aan jaren geleden. Trippen, ooit begonnen met de, de wereld in een half uur. Nou ja, zoiets dergelijks is het vandaag de dag. Ik had eigenlijk een beetje stille ho hoop dat als je op een artikel. Want je hebt berichten en koppen. Nou, die berichten zijn uitzonderlijk kort, die, li die lijken mij wel koppen te zijn. En als je erop klikt, dan krijg je niet uh, verder een artikel te zien. Maar dat is bij RSS misschien nooit. Ik ben, ben daar helemaal niet in thuis, dus dat weet ik niet. Maar uh, ja, het is allemaal buitengewoon oppervlakkig. En het is jammer dat je niet... Uh, maar ze verversen wel flink vaak, want ik had hem vanmiddag even bekeken. En uh, nu staan er weer allemaal helemaal, hele andere dingen. Dus uh, dat, dat, dat wel, maar nou ja... Ik ben er ook niet heel erg uh, happy mee. Oké, okay, nou wat mij betreft was het dit wat het nieuws betrof. Um, Tenzij iemand nog uh, uh, iets heel belangrijks hierover wil zeggen. Wil ik naar het volgende stukje gaan wat we van de week allemaal hebben meegemaakt. Met Apple. Ik zou zeggen, brand los. Ja, nou, is, uh, ja, Apple speciaal niet. Maar ik heb wel opgemerkt dat de uh, uitzending gemist. Daar had ik vorige week wat over te zeuren. En uh, ze hebben vandaag van de week een, een update gemaakt. En die is, nu is het weer uh, helemaal zoals het was. En uh, prima toegankelijk. Gelukkig maar. Uh, ik, uh, nou, twee dingen. Uh, even teruggrijpend op vorige week. Die talking goggles. Ik heb niet zo gauw de neiging om uh, enthousiast te worden over. Want over het algemeen denk ik van, oh ja, oh, oh, het is aardig. Maar deze vind ik toch wel echt leuk. En wat mij is opgevallen, en ik weet niet of anderen dat ook hebben. Is dat die goggles uh, het beste werkt in de videomode. Die, dat uh, fotogedoe, dat vind ik een beetje gemier, uh, want dan hangt het inderdaad maar heel erg eraf hoe, uh, hoe je die foto gemaakt hebt, of dat goed gaat. Bovendien blijft al die zooi op je fotorol staan, moet je er handmatig weer afhalen, vind ik niet handig. En ik ben met die videocamera begonnen en verdomd, je moet een beetje geduld hebben daarmee. Maar hij, uh, hele verhalen krijg ik. ik, zeg ik had er een pak knor wereldgerechten onder. Ik kreeg alle variatietips en de hele rattenplan. Ik vond het wel, uh, ik, ik vind het wel wat. Dat was één. En het tweede is iets heel anders. Ik heb uh, bij via bol.com een aanbieding uh, ben ik op ingegaan. Een uh, heel aardig uh, audiosysteem, Annex Docking Station voor de iPhone van uh, de firma Logitech. Dat zijn natuurlijk cracks in multimedia toepassingen. En ja, het is een soort uh, futuristisch ghettoblasterachtig ding. waar je je telefoon in kunt zetten. En dan neemt hij het uh, geluid over. Er zit een erg goed geluid in. Er zit een accu in die het uh, 8 à 10 uur schijnt vol te houden. en tevens ook nog je iPhone oplaat. En dat voor 7 tientjes. Ik vond het, uh, ik vond het niet slecht. Het, uh, ik ben er wel aardig enthousiast over. Uh, ik ken die dingen wel, die docks waar je iPhone in zet. Nu is alleen even de vraag, is deze geschikt uh, dus blijkbaar? Want jij hebt een iPhone 4 alleen voor de iPhone 4. En gaat die daarom de deur uit of uh, is het ook mogelijk om er een iPhone 5 in te hangen? Goeie vraag. Uh, volgens mij uh, heeft de iPhone 5 een andere connector. Hè? Dus ik ga ervan uit dat dat niet kan. Hij klinkt inderdaad heel goed, die Logitech, uh, dat Logitech ding, met name in het laag, ik begrijp niet hoe ze dat erin krijgen, ik heb er ook een internetradio uh, van, van Logitech, uh, het is plastic, maar volgens mij uh, hebben ze er een hele aluminium bak in zitten, dat ding is hartstikke zwaar, maar er zit een geluid in, ongelooflijk dat dat, dat uit zo'n klein kastje komt, dat is niet boze, het is echt laag. Ik ben blij dat jij dat zegt Herman. Want dat is inderdaad waar. Dat, uh, er zitten per kant zitten er nog drie luidsprekertjes in. Uh, een, een, uh, nou ja, een, een lage toon, een middentoon en een, en een tweeter'tje. Uh, maar allemaal natuurlijk klein. Uh, hij weegt inderdaad maar verhouding vrij veel. Ruim een kilo dacht ik. Maar het is, het is echt ongelooflijk wat er uitkomt. Het gaat nog behoorlijk hard ook. Ik denk wel dat je dit ook voor de iPhone 5 kunt gebruiken. Alleen moet je dan zo'n verloopstukje hebben. En die, uh, die zijn te, te, te kopen. Ik geloof dat ze het 20 euro kosten of zoiets. Het, het is natuurlijk dat is op zich natuurlijk weer belachelijk duur voor zo'n klein dingetje, maar dat moet volgens mij voor de iPhone 5 ook kunnen. Ja, dat zou wel kunnen. Het maakt de zaak natuurlijk wel wat uh, instabieler. Want het luistert allemaal nogal nauw. Want eerst dacht ik van... God, het werkt helemaal niet. Wat doe ik nou fout? Maar ik, uh, ik heb zo'n uh, ja, zo zo hard plastic hoest eromheen. En zo'n binnenhoesje nog. Uh, en dat belet hem dus om goed contact te maken. Als je dat eraf haalt, dan uh, gaat het helemaal goed. Dan, uh, dan kun je hem er prima inzetten. Dus het luistert erg nauw. Dat is natuurlijk... ja. Uh, hier heb je wat, daar laat je wat. Maar ik, uh, ik ben er uh, behoorlijk tevreden over. Ja, ik heb zelf zo'n. Uh, je had dat een futuristisch ding. Nou, ik heb ook zo'n futuristisch ding van. JBL is dat. En dat valt me qua geluid behoorlijk tegen. Er zitten hele vreemde resonanties in. Uh, nog even één vraag, want het klinkt erg interessant. Uh, heeft die ook een aux ingang, zodat je dus ook een, een ander apparaat, bijvoorbeeld een DC-speler, met gewoon zo'n uh, mini-jack kunt aansluiten? Yes, sir. Ja, er zit inderdaad één uh, 3,5 inch uh, mini-jack aan de achterkant. En ik, ik heb er inderdaad mijn plex ook aan hangen. Ja, zit, zelfs voor die prijs zit er nog een, een afstandsbediening bij. En de aardigheid is, als je hem inderdaad... Hè, want je zou je iPhone dus ook gewoon via een kabeltje op die aux ingang kunnen zetten... Uh, maar als je hem in het station zelf zet, dan uh, heb je nog iets meer mogelijkheden, want dan kun je zelfs met die uh, afstandsbediening nog een nummer verder en uh, je kunt spoelen en nog zowat van die. Je kunt hem op pauze zetten en nog een paar dingen. Dan zou je nog even kunnen zeggen welke, wat, waar, hoe, dus de naam van dat ding, dan kan ik dat uh, typen op uh, Link. Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het type nummer zo niet uit mijn hoofd heb. Uh, maar het is in ieder geval een, uh, een audio docking station van Logitech. Ik heb hem gevonden via de ook hier besproken. Uh, hoe heet die app nou ook alweer? Uh, ben ik toch de naam kwijt, jongens? Uh, ...dinges en find, search and find... ...zoek en vind gewoon... ...waar, waar dus de producten... ...van bol.com mee te vinden... ...en te bestellen zijn... ...daar stond hij in... ...ik weet niet of hij er nu nog in had, ...maar hij stond daar toen in als aanbieding... ...normaal kost hij 99 euro... ...nu was hij 69... ...dus... Uh, ja, dat is alles wat ik er nu van weet en ik kan natuurlijk nog wel wat meer gegevens, maar dan moet ik even gaan zoeken en dan kan ik je dat wel mailen als je dat wil. Nou, misschien kun je eens kijken, Ruud, wat goggles ervan zegt. Ja, nog even terugkomend op die goggles. Uh, een van jullie zei net uh, dat het heel handig is om de videocamera te gebruiken en dat je dan wel even geduld moet hebben. Uh, bedoel je geduld dat je gewoon even rustig dat ding de kans moet geven een filmpje te maken? Of bedoel je geduld omdat hij als je eenmaal gefilmd hebt uh, een tijdje bezig is om de zaak te verwerken? Ik ben nog even benieuwd waar het geduld uh, voor nodig is, zodat ik uh, dat ook eens even kan gaan proberen. Ja, goede vraag. Ik, ik weet eigenlijk niet, uh, ik weet sowieso niet of hij echt een filmpje maakt. Er uh, blijft in ieder geval niks achter op je iPhone. Dat vind ik heel prettig, want ik heb niet zoveel geheugen in dat ding zitten. Uh, dus ik moet al die rotzooi er niet in hebben. Want dat moet je allemaal handmatig. Dat vond ik dus het bezwaar van die foto's. Maar het, het duurt even eer dat hij reageert. Dus uh, uh, ik ben niet zo geduldig. Dus ik dacht eerst van. Wat verdorie. Nou dit, dit is helemaal niks. Maar als je hem nou gewoon even een tijdje. Een halve minuut of zo. Uh, uh, boven of voor het betreffende object houdt. Dan, uh, dan komt hij wel met wat. En ik vond het echt. En uh, ik blijf me erover verbazen. Verrassend uh, wat daar allemaal aan informatie uitkomt. Ik, uh, ik vind dat echt uh, heel bijzonder. Maar ik, uh, uh, ik zal de gegevens van die Logitech, uh, ik zal ze even opzoeken en ik uh, speel dat nog wel door. Ja, ik heb het geloof ik vorige keer ook al gezegd. Uh, als je talking, uh, talking goggles, wat, wat dat google betekent, dat vind ik trouwens ook interessant, dat weet ik niet eens. Maar goed, als je dat voor de eerste keer uh, opstart, dus uh, als je het net hebt gedownload, dan heb je bij de instellingen een mogelijkheid om te zeggen dat je geen toegang tot je fotorol uh, mag, mag geven. En uh, dat, dat kun je ook daarna nooit meer herstellen. Als, als het er eenmaal niet, in, uh, niet meer in mag, dan uh, mag het er ook niet meer in. En uh, dan heb je die, die, die zooi natuurlijk ook niet op je iPhone. Dus misschien is het een tip om te uh, zeggen van nou, ik gooi hem er even af en uh, ik installeer hem opnieuw. En dan uh, zet ik die uh, optie aan, want dan heb je die problemen gelijk niet meer. En dan uh, nog even iets. Ik weet niet of dat vorige week al zo was. De Campfind app is nu ook zo geupdate dat de uh, Clear All button uh, werkt. Dus als je één foto wil weggooien, dan moet je het op de oude manier doen. Maar als je het, uh, alle foto's in één keer wil weggooien, dan kun je het via de Clear button nu wel doen. Oké, okay, nou, dat is, die camfind heb ik nog niet geprobeerd... maar dat ga ik misschien binnenkort nog wel eens doen. En uh, ja, je kunt wel geen toegang geven tot je fotorol... maar hij moet wel ergens foto's maken en neerzetten. Uh, dus er blijft toch iets achter, naar mijn gevoel. En uh, nou ja, wat ik al zei... Uh, een foto is natuurlijk letterlijk en figuurlijk een momentopname. Als je dus die camera niet goed gericht hebt... of op een andere manier uh, iets niet goed hebt, dan ziet hij niks... Terwijl met video kun je dus uh, uh, gewoon die iPhone een beetje bewegen. Of het object een beetje draaien. Of omkeren of wat dan ook. En dat heeft absoluut effect. Dus dat uh, vind ik er wel een groot voordeel van. Uh, ik heb er nog één vraag over. Misschien weet jij dat, Tom. Uh, want ik meen dat er ook een pro-versie was. Een betaalde pro-versie. Ken jij die? En uh, wat doet die meer dan de gratis-versie? Uh, ik. Moet je daar op het antwoord op schuldig blijven, dat weet ik niet. Ik, misschien iemand straks zo, maar ik had even de microfoon vastgezet omdat ik Astrid even iets wilde laten horen. Uh, je kunt het namelijk wel weer aanzetten. Als je dat wil. Um, dat doe je in de instellingen van de iPhone zelf. E-mail. i -cloud. Knop. Privacy. Knop. Je gaat dan naar de knop privacy. Privacy. Ik dacht dat het trouwens privacy was, maar goed. Privacy. Koptekst, locatievoorzieningen, aan. Dan krijg je een op knop, locatievoorzieningen. Als je die dubbeltikt, dan krijg je dus alles wat met locatievoorzieningen te maken heeft. Uh, kun je aangeven welke apps uh, er wel en niet gebruik van mogen maken. Contacten, knop. Contacten, daar geldt datzelfde voor. Agenda's. Agenda knop. en herinneringen. Hier even herinneringen. Foto's. En hier hebben foto's. Als ik daarop op dubbeltik, krijg je de apps die foto's. in je fotorol mogen gluren en dingen daarin mogen doen. Foto's, koptekst. ...foto's die op uw iPhone zijn bewaard kunnen andere informatie bevatten... ...zoals waar en wanneer de foto werd gemaakt. Koptekst. Prismo, aan. Prismo staat aan. Scan, uit. Uit. Goggles aan. Die staat dus bij mij aan en ik wil dat dus niet, dus zet ik hier goggles uit. uit. En nu gaat hij dus geen foto's meer. File manager, aan. Dus op die manier uh, kan hij nog bij je fotorol. Dat doe je dus in instellingen... ...privacy. En op... Jouw vraag Ruud, ik, ik dacht dat er gewoon alleen maar een gewone versie was. Dus eh, als iemand weet of er een pro versie van is, dan geef ik nu de microfoon. Nee, er is geen pro versie van. En, en uh, bedankt voor die tip. Maar ik wou zeggen, als je dat hebt uitgezet, dan, nou, dan mag jij me vertellen waar nog iets van die foto's op de iPhone is overgebleven. Want dat kan je niet meer terugvinden en dat is er volgens mij ook niet. Gauw je de uh, iPhone hebt uitgezet, of uh, het dingetje je de uh, goggles hebt uitgezet en uit de apliezer bent, is alles weg volgens mij. Oké, okay, maar je zou dus uh, voor de grap eens kunnen proberen om in die instellingen uh, goggles weer toestemming te geven en kijken of die het dan wel doet. Dat ga ik doen. Vooral omdat ik zeker weet dat je hem nu ook weer uit kan zetten. <laughs> Oké, okay, hoi, bedankt. Zo, dan ga ik me er ook nog even tegen aan bemoeien. Goggles zijn, uh, zover ik weet, is dat een zwembrilletje? Dus zo'n kleine, klein brilletje met kleine glazen. Dus uh, dat is goggles. Ja, en waarschijnlijk heeft dit van alles met Google te maken en uh, daar ook vandaar ook de goggles. Ja, met die Google, met die Google Glass, uh, of sorry, die bril die ze aan het ontwikkelen zijn, geloof ik. Ja, als je dan je hoofd of je gezicht ergens op richt, dat hij dan meteen ook hetzelfde doet als wat die, uh, eigenlijk wat die videotoestand nu doet. Ja, het is uh, trouwens niet uh, van Google. Uh, tenminste, Google kwam wel als eerste met kogels. Uh, dat was uh, inderdaad uh, dat plaatjes herkennen. Dus dat systeem vanuit een database uh, de, dingen, de, de, de dingen benoemen zeg maar. en dat systeem hebben ze meegenomen en uh, ja uiteindelijk de Google bril zeg maar is een, um, een combi van dit soort technieken. Dus dat uh, wordt ook echt een bril en uh, daar wordt de, de, ja, de Google software programma zeg maar, voor gebruikt om te kijken als een soort brilletje over de werkelijke wereld heen. Hè? Zo zie ik het een beetje. Ja, dus geloof ik al een Amerikaanse rechter die het uh, gaat verbieden om het in de auto te gebruiken. Lijkt me verstandig. Oké, okay, leuk. Zijn er nog meer mensen die uh, uh, iets uh, uh, kwijt willen van uh, iets dat met Apple, iOS of zo te maken heeft? Ja, ik heb een domme vraag. Ik heb gisteren een iPhone 5 tot mij genomen. En toen wilde ik er vandaag mee gaan uh, klooien. Het had die meneer in de winkel gezegd, als je de eerste keer begint, moet je de pincode 0000 gebruiken. Maar ja, dat was gisteren. En vandaag is vandaag. En ik was het vergeten. Dus ik heb mijn pincode van me 4 gebruikt. En nu moet ik een PUC-code invullen. Maar ik weet niet waar. Kan iemand mij helpen? Dus je hebt drie keer een foute code ingetoetst. Oei, oei, oei. Ja, die PUC-code, die hoort in het doosje te zitten. Dus op een papiertje te staan, volgens mij. Maar Nancy moet me maar verbeteren. Uh, ...dat je bij je simkaart hebt. Dus ik hoop voor je dat je dat hebt bewaard. Want volgens mij haal je die PUC-code niet uit je iPhone. Dat heb ik, dat zit zelfs op een heel mooi uh, uh, zo, zo, zo, zo kaartje, zo'n zo, uh, ja, zo ov chipkaart achter achtig ding. Dat bankpas-achtig ding. Maar nu vraag ik me af waar, waar ik dat nummer wat daarop staat, dus in mijn iPhone moet invullen. Oké, okay, nou het zou me niet verbazen als je dat moet doen in instellingen en dan telefoon. En dat je daar even moet gaan rondkijken. Zijn er hier andere mensen in de chat die al eens eerder een code hebben moeten invoeren? Ik laat even aan Bruno, want die rende als eerste. Nou ja, dat, die oplossing van jou Tom, die kan nooit werken, want je komt nooit in die instellingen. Nou ja, wel, dat is bij de iPhone natuurlijk wel iets anders. Daar kun je om de pincode heen. Maar ik zou denken, want de vroegere telefoons kon je nooit uh, inkomen zonder pincode. Deze nog wel. Dan kun je weliswaar niet bellen, maar je kan natuurlijk wel die pincode omzeilen, bedenk ik me nu. Ja, dan zou het theoretisch wel kunnen. Maar ik zou bijna denken dat hij er zelf om gaat vragen op het moment dat je uh, drie keer de foute pincode hebt ingevuld. En je gaat dan opnieuw proberen om die simkaart te activeren. Dan zou ik me zomaar kunnen voorstellen dat hij in plaats van de pincode om de pucode vraagt. Maar zo dom als uh, heb ik het gelukkig nog nooit bij de hand gehad. Dus ik heb hem ook nog nooit hoeven te gebruiken. Bruno, je slaat de spijker op zijn kop. Dat is precies wat hij gaat doen. Dus als je een telefoon, uh, bijvoorbeeld een telefoontje wil gaan plegen of wat dan ook. Dan komt hij weer tevoorschijn dat je de puckcode moet invullen. Eigenlijk bijna hetzelfde als de pincode. Dus daar lijkt het ook op dat je eerst denkt van nou oh, moet ik alweer mijn pincode invullen. Nee, daar moet je je puckcode invullen. Dus je hebt gelijk Bruno. Ja, en als je je pincode wil wijzigen of wat dan ook, dan doe je dat in instellingen, telefoon en uh, uh, daar even doorvegen naar de pincode. De simpin heet het of zoiets dergelijks en daar kun je dan pincode eraf halen of een andere pincode maken. Ja, en als je die pincode tien keer fout intikt, kun je je simkuit weggooien. Dank u allemaal, heel, heel aardig van jullie. Echt waar, ik ben eigenlijk wel heel blij met jullie. Laat ons weten of het gelukt is uh, Piet. Ga ik zeker doen. Fijn weekend. Oké okay, mensen, nog meer, want anders gaan we naadloos naar de valreep. Nou misschien nog even iets over die tijdelijke bestanden. Daar is in het forum ook al wel eens het een en ander over te doen geweest. Het schijnt toch dat Apple daar behoorlijk slordig in is hoor. Uh, het schijnt dat als je, of dat heb ik zelf ervaren toen ik mijn uh, iPhone een keer helemaal uh, zeg maar opnieuw ge, ge, van een backup heb herladen met dat gedoe met Xander een tijdje geleden, dan nou blijkt je ineens toch een enorm aantal uh, MB's uh, extra uh, te hebben aan ruimte. Hij bewaart nogal wat tijdelijke rommel en er is een. Programmaatje, dat kun je vanaf een Windows PC draaien. Dat heet Phone Clean. Maar echt goed aan de praat heb ik het ook nog nooit kunnen krijgen. Want het is namelijk redelijk ontoegankelijk. Maar dat schijnt wel erg veel troep op te ruimen. Dus als dat, uh, dat Talking Goggles foto's maakt. Ten einde die niet op de filmrol te bewaren. Maar wel uh, eventjes ergens in een tijdelijk geheugen om, om de, er iets mee te kunnen doen. Dan is het nog helemaal nog niet gezegd dat hij toch niet wat rommel op zo'n iPhone achterlaat. Kijk, en dat bedoel ik dus? Nou, die phoneclean die werkt en dat kun je ook wel doen, maar voornamelijk met NVDA en het is een beetje gokwerk. Maar op een gegeven moment, en Paul Otter, ik heb een briefje van hem bewaard, die heeft geschreven hoe je kunt zien of die werkt. En hij werkt, maar ik heb de indruk, hij gooit een zootje weg, maar dat is ook wel weer betrekkelijk snel weer terug. Die indruk heb ik. Ik weet niet zeker of, te, of ik daar gelijk in heb, maar die tijdelijke toestanden die zijn ook wel weer vrij snel terug. Dus dat zou betekenen dat je het uh, nou, vaak moet doen. Ik had iets van ze 17, mb en ik had er, toen ik het gecleaned had iets van 18, uh, sorry, gig. En ik had er uh, daarna iets van 18, zoveel gig. Dus het werkt wel, maar ja, ik denk dat het ook weer vrij snel ik weet niet precies wat hij weggooit, dat zie je ook niet. Dus uh, ja, en je, je zou ook moeten kunnen kiezen. Ik heb er uh, informatie over verzameld. Ik wil dat wel uh, opsturen. Uh, van, de, van de site van FoneClean. Maar uh, dat wil ik wel doen. Als jullie, als jullie dat willen, kan ik het aan het forum maiden. Uh, het is in het Engels. Maar nou ja, voor de meeste zal het niet zo'n punt zijn, denk ik. Ja, ik zag dat het er vanmiddag ook weer over ging. Uh, omdat er een vraag was of er een, uh, een Mac-versie van was en uh, iemand antwoordde dat... Uh, ik weet niet, ik dacht dat ik Debbie in de chat zag. Uh, Debbie, als je er nog bent, volgens mij mailde jij terug... of nee, mailde iemand over jou dat jij de Mac-versie gebruikt, uh, samen met uh, Elwin. Klopt dat? Nou, ze is er niet meer, ze is er al heel snel vertrokken. Uh, al direct voor drieën al. En volgens mij ging het ook over de iPhone en het ging over Ben. Dat is, uh, ik weet niet welke Ben, ben dat precies is. En uh, Elwin, die uh, gebruiken het. Maar ik dacht voor de iPhone. Maar ik... Ik weet niet helemaal zeker, Desen eventueel voor de Mac, maar dat weet ik niet. Van Debbie weet ik vrijwel zeker dat hij je gewoon nog een Joris PC en geen, uh, uh, hoe heet het, een Mac heeft tot dusver. Nee, Debbie schreef dat mailtje en het was inderdaad ene Ben en Elwin uh, die dat gebruikten, maar verder is er geen antwoord geweest daarover. Oké, okay, nog meer. Nou even hier ook een beetje op inhakend. Dat verhaal komt dan waarschijnlijk ook een beetje uit de digivisiehoek. Vroeger hadden we op duvelradio.be en daar is Debbie ook nogal actief. Soms luister ik ook nog wel eens op woensdagavond. Dat is wel grappig. Ze hebben destijds met de apwijze van Daniel een programma gehad. En dat is niet meer. En daar hebben ze nu digivisie voor in de plaats en die hebben ook een eigen forum en daar heb ik me toevallig wel voor aangemeld en daar zie ik toch wel een hele hoop aardige berichten langskomen de laatste weken. Elwin is daar heel actief met ja, leuke iPhone en iPhone dingen nieuwtjes. Nou is het natuurlijk wel zo dat je altijd wel honderd van die forums kunt aanmelden. Maar goed, hoe het ook zij, uh, ik vind het wel, uh, wel aardig. Oké okay, Bruno, dank voor de tip. Ja, net wat je zegt, er zijn zoveel uh, lijsten waar je op kunt gaan zitten. En als je dat allemaal moet lezen, uh, dan ben je geloof ik 48 uur op een dag bezig. Oké okay, mensen, ik, uh, ik hoor dat het alweer tien voor vijf is. Uh, dat betekent voor mij dat ik mijn hond eens uh, naar buiten ga gooien. En... Uh, dat betekent ook dat ik ga stoppen met de opname en met het vragenuur. Uh, ik vond het weer een leuk vraaguur. Ik hoop jullie ook. Ik doe het nog steeds met plezier. Helaas, helaas nog steeds zonder Dirk. Uh, ik wil jullie in ieder geval een uh, goed weekend wensen. En uh, nou, mochten de mensen met uh, Koninginnendag naar Amsterdam willen gaan, het lijkt me niet. Doe voorzichtig. Want dan zien we jullie, horen we jullie volgende week weer. Nogmaals bedankt en tot volgende week. Groetjes.